Een hartstikke idee. Als je goed uh, kijkt, dan kun je Josje zien koken. Ja. ja. En uh, wat ben je aan het koken, Josje? Ik ga even gauw laten zien. Ja. Even, ik heb hier. Ik ben weer even mijn succes aan het vieren. Ah, uh, wat heb je? Toe. Ketjes, tomaten, een beetje gehakt zit erin. Een hartstikke uh, lekkers. Oké. Okay. Uh, ik heb uh, gehakt wordt een, uh, hoe heet dat ook alweer, en, een pasta saus. Oké. Okay. Ik ben bijna klaar, dus ik, ik zit er klaar voor, ik, ik, ik geef me nog één minuut. Ik heb uh, lekker een Zuid-Afrikaans wijntje. Kijk, je kan uh, achter, uh, achter mij kun je de, de plantage zien waar het allemaal gemaakt is. Nee hoor. <laughs> maar uh, goed, ja, uh, laten we beginnen. Ik heb, uh, ik heb al de koersen voor me. Ik heb de marihuana-index voor mijn neus. Hij zat vorige week nog net boven de 100. En hij is nu op uh, gezakt. 97,73. En ja, dat is niet het enige wat in de meneur zit. Uh, de bitcoins, die, die gaan ook allemaal omlaag, hè? Nou, nou de crypto. Liegen je onder oren, de bitcoin. Hm. Ja, dus, uh, ik ga je vertellen. even vertellen. zou je wel? De ja, prijs want, uh, van dit moment staat op 10.330 dollar uh, en vergeleken met een week geleden, hij is inderdaad, hij heeft net even 20, 20 dollar naar beneden getikt. In vergelijking met een week geleden zijn we 6,5% gedaald. Dus dat is dan toch inderdaad wel, een week geleden stonden we nog boven de 11.000. Oké, okay. ja, ik heb hier in, in euro's is het 8857. Uh, Eurotjes, ja, dus bitcoin. En misschien Zelfs, dat het in de euro's meevalt, want de euro dollar is, uh, is aan de haal gegaan ook weer de laatste tijd. Door okay, is uh, oh. op de euro vooruit gegaan. Ik zie het toch wel een beetje overal, uh, even kijken of ik kan laten zien. Ja, ja laten, we, laten we het eerlijk zeggen. echt um, kut. Vijf <laughs> procent is voor een bitcoin natuurlijk niks. Dus, nee, nee, Ethereum maar... is bijna 10% omlaag. Ja, ook Ethereum heeft flink wat toegegeven. Staat momenteel op 3,1 cent bitcoin. Oh, oh jee, dus jee. Is, Ja, ja oké. Okay. Ik, ik, ik, uh, ik zit nog even in, in, in uh, Fiat geld te kijken. Ah, ja. Het zijn vooral ook die altcoins die heel erg uh, moeten uh, prijsgeven. Van, ja, of die, ja. Vooral die high flyers. Van die, die dingen die, die, uh, ja, die uh, zoals Polkadot en zo. Die vlogen omhoog <laughs> naar plaats uh, 6. En die... Uh, die zijn nou opeens 20-30% al laag gegaan. Chainlink is ook zo'n voorbeeld daarvan. Uh, uh, in een ja. week dan of zo. Nou, ja, ponke tot 20% in een week. Chainlink 27% in een week. Ja. Uh, uh. Maar ja, Chainlink is een Chainlink is een heel goed project. Hè. Dan moet je. Toen is het wat ze overal zeggen. En ik voel me allemaal dat die mensen allemaal Chainlink hebben gekregen om dat te zeggen, <laughs> weet je? Maar, uh. Ja, het idee achter Chainlink is wel leuk, denk ik. Uh, uh, uh. Tenminste. Ik snap niet helemaal hoe het werkt, maar het idee is een beetje dat je echte informatie over de buitenwereld in de blockchain importeert via zo'n Oracle. Mm. En ik weet nog niet hoe die munt daar dan een rol bij speelt, maar op zich is het wel handig dat als je eenmaal betrouwbare informatie hebt over dingen van buiten, dan kan je daar ook weddenschappen en, en financiële instrumenten op af gaan sluiten. Ja, op, ja, ja. Binnen Ethereum kan je daar contracten op maken, maar als je geen goede informatie van buiten hebt die onbetrouwbaar is, dan kan je dat natuurlijk niet doen. Dus ja. ja. ja. Kan je wetenschappen afsluiten op wanneer een bepaalde politicus gaat sterven of zo? Ja, dat... <laughs> daar was die Argus website al voor bedoeld geloof ik. Hè? Uh, uh, yeah. Je moet ook niet vergeten dat die munten... Op een opperrechter eerst... of zo. Die, die munten gaan eerst met honderden procenten omhoog. Hè, en daarna leveren ze dan weer 20% procent in. Dus ja, dat is nou eenmaal de volatiliteit die erin zit. Uh, uh. En uh, ja, week op week kan dat tientallen procenten schelen. Honderdtallen zelfs. Ja, wat, wat je heel veel ziet is dat bij die vorige bullmarkt. dan zag je dat dat begon. doordat de Bitcoin begon te stuiten op het 20-daags uh, gemiddelde of zo. 20 weeks gemiddelde, ik weet niet meer. 20 weeks geloof ik, ja. En ja, hij, hij stuitte daar wel 9 keer op, op weg naar die 20.000. En nou is hij weer boven, die, boven dat gemiddelde gekomen. En dit is de eerste stuiter op dat gemiddelde. Dus ja, het idee ja. is een beetje van ja, als die hier weer op, op omhoog gaat. Dan, uh, ja, dan zit je misschien weer in zo'n boommarkt die weer zoveel keer omhoog stuit. Maar uh, ja, uh, het, het zit er tegenaan nou. Dus het is een uh, heikel puntje nou. ja. ja, maar hoe, hoe doet het goud en uh, zilver en olie? Hoe het? En die het? zijn vandaag ook allemaal omlaag geknetterd. Goud op 1863 dollar. Die heeft u boven de s gestaan. Nu toch weer onder de 1900. Wat eigenlijk het vorige hoogtepunt was. Uh, het idee was altijd een beetje van ja, dat is dan, was dan weerstand tot vorige hoogtepunten. Dat gaat nu al steun fungereren. Maar hij is nou toch 1863, is hij weer doorheen. De zilver is ook uh, gedaald al, ik geloof gisteren 9% en vandaag 6,8%. Dus het staat op 2284. Uh, ja, dus het is allemaal uh, eigenlijk omdat de, omdat de dollar even sterk stijgt. Dus de euro dollar is ook uh, onder de 1,17 nou weer. Het is... Uh, ja, meestal als die dollar sterk wo sterker wordt, dan zie je alles omlaag gaan. En ik voorzie nog steeds een beetje een crash in de maand oktober. Want ja, die, die, die, die, die economische cijfers die wij gaan ontvangen, die gaan zo negatief zijn. En dat gaat echt nog wel zo'n uitwerking vinden. Dus misschien zijn dit wel mensen die voor de markt uit willen verkopen. Die net als in maart nog een, een, een, een, een, een spektakel verwachten. En dan verkoop je het alvast. Je, ah, je zou zeggen, het moet toch allemaal al bekend zijn... En... En het is wel zo dat in Amerika vooral met die, met die checks dat sommige mensen, of aardig wat mensen meer geld kregen dan ze daarvoor kregen. Dus ja, er zijn een aantal mensen goed te sjaken als je in de horeca werkt of zo, of je hebt een, een, een sportschool. Maar er zijn een aantal mensen die er ook aardig op binnenlopen. Ja, dat is altijd natuurlijk. Ja, die kunnen geld waarschijnlijk niet uitgeven. Dus ik denk toch, ja, wel de huizenprijzen zag ik, die waren toch ook weer behoorlijk omhoog gegaan daar. In Nederland ook een enorme stijging met 8% omhoog. Ik het ...toch wel aardig wat uh, geld gesmeten wordt. Maar ja, je zou, moet, je zou zeggen, ja, de echte economie... ...die, die, die is natuurlijk helemaal... Of, ...behoorlijk kapot gemaakt door al die lockdowns. Het moet toch zijn ja. gevolgen wel hebben, maar, maar... ...ja, je ziet dat bij, bij veel van die aandelen... ...zoals Tesla en zo, maakt het ook allemaal niks uit... ...of ze nou winst of verlies maken, of... ...dat is allemaal fantasie, hè? Ja. ja. Ja. We hebben alleen nog de staatsschuld... Ja, we moet ook even wachten tot daar de echte cijfers van uitkomen. Dit is gewoon een scriptje wat afgespeeld wordt. Hij is nu, uh, ja, in de afgelopen weken zie je 100 miljoen eurotjes uh, gedaald. Dus uh, ja, hij staat nu ja. op uh, 384,9 miljard in het rood. We wachten zo nog even... Niet zo'n betrouwbare meting inderdaad. Nee, nee, nee. We nog even totdat de nieuwe printjesdag erin verwerkt is. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nee, goed, ja, dan gaan we naar uh, de berichten toe... We beginnen even met een, uh, ja, is een crypto gerelateerd berichtje. Het is, um, het zijn wereldwijd, het is er een groep, uh, ja, ondernemers, uh, ja, de dupe geworden van een, uh, van een gangsterbende die zichzelf de politie noemt. <lacht> ja, ze hebben allemaal, uh, er staat hier, uh, zijn 179 mensen zijn de dupe geworden van die beroving Ze zijn gegijzeld. En dan gedwongen hun Bitcoin wallets uh, de, de, de sleutels aan prijs te geven. Zodat er ongeveer uh, ja, 6,5 miljoen dollar aan Bitcoins uh, buitengemaakt kon worden. Ja. ja, dat zijn er dan ongeveer 650. Ja. Als ik snel heet. Ja, en uh, ook uh, de drugs uh, waar, ze, waar deze ondernemers in handelden, die zijn uh, afgepakt. Dus uh, daar gaat uh, waarschijnlijk de uh, gangster binnen nu uh, lekker haai op. En, uh, ja, ook de... en er zijn ook acht Nederlanders opgepakt. Ja. En 63 vuurwapens. 63 vuurwapens, ja. Allemaal door deze wereldwijde... Ja, die gangstermanden. <laughs> Ze zijn allemaal internationals geworden. Hè? Net als de Crips en de Bloods. En uh, nu ook de politie. Wel werken. leuk dat er, dat er zo'n advertentie onder staat... 1000 euro aan bitcoin kopen zonder commissie, vraagteken. Ga aan de slag bij Bitfavo. <laughs> Zij, zijn, zijn, zei dat zijn dat dezelfde bitcoins van die, uh, die gangsters daarboven die je dan weer kunt kopen? Ja, ja. ja dat is triest. Maar ja, in de meeste, uh, meeste media worden dan die ondernemers als de bad guys uh, afgeschilderd. Hè? Dat zijn gewoon hardwerkende uh, drugsondernemers. Ja, en... keihard werken wel. Ja. En heel gevaarlijk ook. Ja. ...die drugs voor, laten we zeggen, koffie vervangt. Koffieondernemer, opgepakt, of tenminste uh, koffiehandelaar opgepakt. Als ze koffie en zijn, uh, zijn geld is afgepakt. Ja. Maar het is wel vreemd, want ze maken hier de, de operatie Disruptor. En het is een, een hint naar Thor. Oh ja. Hier is je af of ze nou, of ze nou willen... Ja, het idee willen geven dat Thor gekraakt is of zo. Ja, ik denk het. Maar... Drug dealers werden gevolgd en uiteindelijk opgepakt door middel van eerdere data. Daar gearresteerden komen uit verschillende landen, waaronder Nederland. Dus hebben, ze, ja, hebben ze nou Thor, ja, ze verkochten op verschillende marktplaatsen, Alpha B, Empire en Deep Sea. Ja, zijn er kennelijk al na de Silk Road weer een heleboel nieuwe bijgekomen. Uh... Maar dit waren ook bekend hoor, Alpha B en zo. Dat zijn ook bekende de dark, dark web-websites. Maar het was al bekend dat de, de politie op een gegeven moment die, die websites ging runnen, zelf ging runnen. Op die manier zijn ja. ze achter heel veel informatie gekomen. Ja. Dus ja, ik denk, uh, ja. Moeten we gewoon elke keer maar weer verplaatsen naar een nieuwe website, weet je wel. Dus op een gegeven moment, ja, wat, wat had je? Bellasconi Markt. Um, je had er nog een paar, ik ben het wel weer vergeten. Ik heb er een beetje wel eens op zitten kijken. Ik heb er nooit wat gekocht hoor, maar gewoon, ik was nieuwsgierig wat er nou allemaal gaande was. Maar uh, ik heb er een paar bekeken. Er staat hier bij, volgens de analisten van Chain Analysis, dat is zo'n bedrijf die kijken, die speuren de, de blockchain na, kwam er al zo'n 4 miljoen aan bitcoin van Darknet-marktplaatsen in alleen vorige week. Hm. Dus uh, ja, dat is dan ook een beetje, uh, als je nou naar zo'n vangst kijkt, dan hebben ze nou 6,5 miljoen. Dat is dus anderhalve week uh, omzet van, van, die, uh, van dat soort uh, websites. ja. Dus, het ja. is gewoon uh, de hot wallet denk ik hebben ze dan ah, het, gaat ook, het, kijk, het gaat ook kijk dit soort instanties ook meer om het beeld wat ze kunnen scheppen want bitcoin wordt gebruikt door criminelen en uh, drugshandelaren weet je wel en dat kunnen ze nou bewijzen en dat, dat willen ze breed uitmeten hm. dus als het allemaal echt zo onbelangrijk was, waarom zetten bitcoin magazine dan op hun website weet je wel, op die manier kunnen ze toch weer een verhaaltje vertellen ook al is het dus een superklein iets, dat 6,5 miljoen, ja, wat is dat inderdaad? Als ze 9 maanden aan het werk zijn in 6 verschillende landen. Ja, waarschijnlijk ja. Met, met 100 man of zo werken daar dan aan. Met 100 als je dat, man per land. Als je nou, kijkt, je hoeveel, je dat uh, hoeveel moet je dat, uh, moeten we dat eens uit gaan rekenen? Dus je, je bent met 100 man 9 maanden aan het werk. Dus dat is uh, 100 man. 200.000 uh, in 1,8 miljoen, als ik het snel doe. Uh, 1,8 miljoen voor. Uh, 100 man, 2000 euro per maand, 9 maanden lang. Oké, okay. nou ja, dat heb jij sneller dan ik gedaan. Maar nou ja, dat is, uh, dat is gewoon, ja. Ze, ze, ze verdienen dan hun eigen salaris hierbij, uh, halen ze hier binnen. Ja, ja nou ja, goed. Ach, ja, het, het houdt ze weer van de straat, hè? Mm -hmm. <laughs> ik weer wat te doen. Anders gaan ze ergere dingen doen, zoals mensen besteden. Oh, wacht. Wow. Uh, uh. <laughs> ja, ja. ze hebben ook die 500 kilo drugs, nog en 63 vuurwapens, Ze krijgen ze misschien ook oh, nog wat ja. voor ja, dat is waar. Ja, ik denk dat net als, het, net, net als de bitcoins gaat dat allemaal in de, de, de kast van de, van de feestcommissie eh, natuurlijk. Hè? Ja, en vaak stelen ze ook een heleboel auto's hè, van die mensen. Ze stelen uh, gewoon uh, alles wat ze mooi vinden. Koffiezetapparaat, hartstikke idee. Dus een mooie expresso machine. Neem het mee. Een Ja. ja. Maar ja, ja dat, dat, dat, dat, dat we al meteen bij het volgende artikel. Um, zo'n drugsvangst. Dan snap je dit artikel wel. hoger cijfer voor werkgeluk ambtenaren. <laughs> <laughs> en dan zie je echt zo'n zo smiley, een weet smiley je smiley daarbij. Zijn. Dat we echt denken aan ecstasy. <laughs> dit is op de site binnenlandsbestuur.nl Ja, dat is de, de, web, de weblog voor ambtenaren. Daar houden we vaker nieuws vandaan. Het gelukscijfer streek van 7,2 naar 7,3. Ja, op zich ergens logisch hè als er zoveel angst in de wereld is, dan ben je gelukkiger met wat je hebt. Ja. ja. ja dan ben je gelukkiger gelukkiger. Met... Kijk in het rond, iedereen is, is een baan kwijt, als je bij een sportschool zit of in een, in een restaurant of zo, of bij een kapper, en, uh, en wij, wij hebben hier onze stempel zet baan op. Ja, ik klamp ja. mij vast aan mijn stempeltje, dat ik mensen een vergunning kan geven om wat op hun eigen grondgebied te doen. Nou, ambtenaren worden eigenlijk niet zo hard geraakt door heel deze corona. Ja, misschien moeten ze anders uh, op de werkvloer met elkaar omgaan. Dat wel natuurlijk. Nou, maar financieel, thuiswerken. Gezien, financieel gezien wordt die overheid alleen maar groter... en, en, en in, is hun baan gegarandeerd. Ja, en het, het, de vraag is altijd... uiteindelijk is het, haalt de rubber meets de rood een keer. Hè? Want het is natuurlijk... Uh, als al die bedrijven viert gaan, komt er geen belastinggeld binnen. Dan zitten ze het ook een keer komen ze ook een keer klem te zitten. Er moet er enigens een keer van betaald worden. Dat is even waar. Het gaat een keer ook hun raken. Al, al zal het als allerlaatste zijn. Ja. Mensen met een jaar salaris onder de 20.000 euro geven het hoogste cijfer voor werkgeluk. 7,6. Nou, nou, dit moeten we eigenlijk... moet iedereen gewoon minder gaan verdienen. Ja, dat maak ik er hieruit ook op, ja. Nou, en dit is ook van de, een mooie pagina natuurlijk, Binnenlandsbestuur.nl. Ja. Dus, die weten het wel te verkopen aan hun, uh, aan hun doelgroep. <laughs> vraag me af in hoeverre je dit nou kan manipuleren. Zou je bijvoorbeeld uh, een hoop uh, van, die, van, die, van die spoken op, het, uh, op de payroll kunnen zetten voor een laag, uh, laag bedrag en dan zulke cijfers eruit trekken? Weet je wel. Van oh, kijk, mensen die weinig verdienen, die krijgen het mee. Ze zijn toch het gelukkig. Ah, het ja, kan best zijn dat, dat die echt op de vrije markt... Ik denk dat het geluksgevoel bij de overheid voornamelijk voorkomt van... hoe zou ik op de vrije markt... Uh, wat zou ik daar verdienen? Oh mijn god, dat, zou, dat is helemaal niks. Dus dan ben ik maar blij met mijn 20.000... want dat krijg ik nergens anders. Terwijl misschien mensen die wat hoger in zitten en 75.000 euro verdienen... dat die denken van nou, ik zou in de vrije markt misschien ook wel wat... nogal wat kunnen verdienen. Ja, ja, ja. Het zijn bij de overheid echt enorme ja, aannemen, zeg aannemen maar die... Die het uh, ja, die gewoon een schroef vet vast kunnen maken. En dan, ja, dan is het waarschijnlijk uh, ja, ben je al heel. Een kinderhand snel gevuld. Ja. ja, maar wie verdient nou 20.000? Misschien zo'n Boa of zo. En die is ja. gewoon hartstikke gelukkig dat hij gewoon uh, mensen mag pesten, weet je wel. Ja, ja, ja. ja statistische inslag, dus ik, ik zou het graag ook nog wel doen. Ja, Eerst was ik zo'n zo buurt-NSB'er, weet je wel. Iemand die met de uitkering thuis zit. Niks te doen heeft en daarom maar de hele buurt gaat bespioneren. Of iedereen zich wel aan de regeltjes houdt. En die heb je, hè. En, uh, ja, ja. en nou mag hij in één ja, keer mag het uh, niet voor een uitkering doen, maar voor uh, 20.000 uh, euro. Als BOA. 20.000, <laughs> 20 dat is 1666 per maand. Dus dat is inderdaad heel, heel dicht bij het minimumloon waarschijnlijk. Ja, het in. zit inderdaad uh, boven de uitkering. De uitkering is van 900. Ja, dan krijg je al dubbele, weet je wel. Ja, dus dan, dan uh, ja, dan, dan zat je waarschijnlijk in uitkeringen nou heb je dan zo'n boa-baantje en dan ben je de koning te rijken. Ja, dan mag je mensen pesten en bespioneren en kijken of ze zich wel aan de regeltjes houden. Ja, dan krijg je een gelukzalig gevoel. Ik doe iets voor mijn land. Ja. Ik doe iets voor mijn vlag, voor mijn favoriete stukje textiel, wat ik iedere dag, ja. Ik krijg een schouderklopje voor mensen irriteren. Ja, ja, ja. Misschien, als, als, als je dat soort mensen dan ook nog een taser heeft of, ja. uh, of een uh, vuurwapen of zo, of een wapenstok extra langer... en met elektrische schokken erop, zo, dat, dan worden ze helemaal gelukkig, ja, denk ja. ik. Ja, Zijn ze helemaal de koning te rijk. Dan ja. mogen ze iemand voor zijn eigen veiligheid uh, gaan taseren... omdat hij geen mondkapje op had. Het is voor je eigen gezondheid. Kjeng, kjeng. En hier nog met de knuppel, je idee? In naam van veiligheid. Ja, maar misschien is het u uh, ontgaan. En als het u niet ontgaan was, dacht u misschien van wat de fuck uh, bedoelen ze hiermee? Maar uh, de hashtag ik doe niet meer mee. Misschien heb je die voorbij zien komen. Heb jij hem voorbij zien komen? ja, ik, heb, ik zag hem alleen voorbij komen uh, dankzij dit artikel. Maar okay. ik begreep wel gelijk ik wat ermee bedoeld werd. En dat is wel een. Uh, zeker omdat er onder wat stond. De jongen noemt deze hashtag van influencers onverantwoord. Want het hele ja, okay. zag... idee van de Event 201 was dat alle influencers ook allemaal netjes mee zouden doen met de WHO-richtlijn. Dat was belangrijk om, om alle, alle boegbeelden van de samenleving, waar de schapen achteraan lopen, om die allemaal in lijn te hebben met het hele verhaal. En nu krijg je een aantal bekende Nederlanders die. En influencers die, uh, die zeggen: ik doe daar niet meer mee mee met dit soort dingen. En dus moet er gelijk vol aangevallen worden. Ik denk wel, wel dat dit soort lui zoals die Hugo de Jonge begrijpen dat dat, dat soort uh, boegbeelden een, een belangrijke uh, functie hebben in het, uh, het vormen van mening van de, van de slaven. Uh, net zoals als Hitler dat heel goed begrepen. Uh, omdat uh, daar had hij natuurlijk ook van die, van die beelden van, van uh, heldhaftige Ariërs die. De weg naar voren wezen. En dat, dat, ja, dat daar, mensen volgen dat volgen. Uh, dus ja, dat, hij is hier kennelijk heel bang voor. Uh, terwijl je denkt: van, nou, het zijn niet de mensen waarschijnlijk met de beste argumenten. Uh, maar ja, uh, yeah, ze, ze deden eerst wel mee, maar ze doen nu niet meer mee. Nee. Oh, ze deden eerst wel mee? Nou ja, dat neem ik op. Als ik, ik doe niet meer mee. Okay. Ik ja, okay. doe niet mee, zou het dan zijn. Ja, oh, dus nou, hij zegt nee, wel: ja, vragen is goed, kritiek is prima, maar ik doe niet meer mee is onverantwoord. zeg maar jongen, je mag, je mag, Dat was in de kerk ook altijd zo. In de kerk zei ze ook van: ja, als je dan niet in in God gelooft of in Jezus of zo, nee, vragen stellen mag best en dan moet, ja, nee, het is ook prima om kritisch te zijn en dat, uh, dat is ook, uh, ja, dat is heel belangrijk. Uh, maar uiteindelijk moet je wel om. <lacht> dat is eigenlijk het idee erachter. <lacht> Een aantal van deze influencers, zoals ze genoemd worden, die zijn dus uh, aan het begin van het jaar hebben die geld ontvangen van het RIVM om een tegenovergestelde boodschap de wereld ja, in te helpen. Oké, oké. Dat doet ook contractbreken. Ja, maar, ik zag ook vind... ergens zo'n journalist staan die zei dat hij 26.000 euro gehad had om. Uh... 65. 65? Ja. ja oh ja. Nou, was iets minder dan 6. Dat is helemaal veel, man. Ja, hij zei, oh, het valt wel mee, ik heb maar 65.000 gekregen en die noemt zichzelf de dus, journalist. Wat voor geluksgetal krijg je daar niet wel van? <laughs> ja. ah, misschien dat het bruto is dat hij nog de helft belasting moet betalen, ja. erover. dat kan natuurlijk, dan houdt hij 26 over. Ja, dat is nog uh. behoorlijk voor uh, een beetje collaboreren. Ja. Nou ja, ik vind het dus ook bijzonder dat die man nog steeds als journalist mag werken. Want als jij geld aanneemt om artikelen te schrijven met een bepaald uh, karakter, dan ben je geen journalist natuurlijk. Hè? Dan ben je gewoon propagandist of hoe dat je het wil noemen, maar heeft met journalistiek niks te maken. Ja, dan kan je de hele NNUS wel opdoeken. <laughs> ja, en de vraag is ook altijd, waar haal, halen dat soort organisaties dat geld vandaan? Dat is toch weer zo'n belastingverhaal. Uh, belasting, ja, uh, zij hebben gewoon een enorme oorlogskas opgebouwd. En uh, ja, die gaan ze nou uh, gebruiken om, uh, yeah, om uh, allerlei influencers om te kopen. Ja. En een journalist, it's sure not. Maar het was al eerder bekend, dat was geloof ik Duitse journalist bij Bild uh, of bij de Spiegel of zo. Die had ook uh, gezegd, van, ja, wij, wij schreven eigenlijk voor de CIA. En het was een beetje in de vorm van, ja, je kreeg allerlei on ontzettende snoepreisjes aangeboden. En dan, uh, dat is net zoals die dokters zeg maar, want het is geen... ...omkoping, waar er is een conferentie in Hawaii... ...op een heel luxe conferentiecentrum... ...en daar uh, word je geïnformeerd over de nieuwste medicijnen. Ja, is dat iets van Udo Wolfgang of zoiets? Die journalist uit Duitsland? Ja, klopt, ja. Dat gaat wel, ja. Is ja erna, naam, uh, niet lang daarna is hij overleden. Klopt, ja. Ja, die is ook weer op mysterieuze wijze om het leven gekomen. Nou ja, mysterieus. Je kan ook gewoon zeggen, hij is gezelfmoord... ...maar dat mag niet, want dan ben je een... Ja, dan, geloof, ja, dan geloof je in dus je samenzweringen. Dan gaan we uit uh, de onmogelijke Engeldoorzaak. Het is geen Udo Wolfgang, maar het is Udo, Udo Ulfkotten. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Ik weet hier wel dat de Udo was, maar... Udo Ulfkotten. En hij heeft kanker gekregen. Dus. Ja. Okay. Dat kunnen ze onmogelijk voor elkaar uh, krijgen. Dus. Ja. Maar ja, dat, dat zijn dus inderdaad een beetje soft omkoping, zeg maar. Je geeft iemand een hoop status of een prijsje of een, uh, een prijs uit. Wil je je prijs opkomen halen in dit vijfsterrenresort uh, voor, voor je geweldige werk? Uh, je kan uh, je vrouw en kinderen meenemen en uh, ja, dan, uh, dan uh, ik denk dat, dat journalisten op zich niet zo duur hoeven te zijn. Ik denk dat je voor, als je 65.000 euro heeft, dat je gewoon zwaar overbetaalt. Ik denk dat, dat uh, en, en dat als, als ze dat nog uit gaan lopen vent op internet, dat is helemaal... Uh, ja, dan, ja, dat is helemaal dom, want dat neemt de geloofwaardigheid van de boodschappen uh, wel af. Er moet eigenlijk als clausule bij staan. Hier is je geld, dit moet je schrijven. Wel bek houden over geld. Ja. Wil je nog weten wie de celebrities waren? Of de influencers? Nou, noem ze maar even. Ja, dan hebben we dat ook gehad. Onder meer, F Famke Louise. Ken je die? heb nee. we hebben wel eens van gehoord. Oké. Okay. <laughs> Zal wel uit goede tijden slechte tijden zijn of zo? Ik weet niet of dat nog is. Oh, ze zingt. Oké. Okay. Uh, Tim Daus Dausma. Die ken ik dan weer niet. Oké. Okay. Gerspadoel. Ja, die komt uit Brabant, hè. dat moet je wel kennen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. De rapper. Ja, Gerspadoel. Ja, ja, ja, ja, ja, hij zingt zo monotoom dat het uh, een rap is. Ja. <laughs> ik neem je mee op reis. Waarom maar naar Parijs? Rapper Busy. Uh, en dan hebben we nog Brace. En Mental Theo, ja, die kennen we natuurlijk wel. hè, Van onze ah. tijd. En uh, Thomas Bergen. Of tenminste, ik zeg wel van onze tijd. Maar jij bent wat. Ja, Hoor ik en... was toen acht of zo. Oh uh, ah, okay, ja, ja, jij kent Mental Theo. Hij had allemaal pepermuntjes op het schoolplein. Hè, omdat wij dachten <laughs> dat dat erbij hoorde. <laughs> ja. Pepermuntjes met zo'n smiley of <laughs> <en> zo. <laughs> ja. Er staat de jongen benadrukt dat, dat deze BN'ers, die jij dus net genoemd hebt, veel invloed hebben. Oh, <laughs> het virus niet is, mij, is niet onder mij. controle zegt hij <laughs> wij zitten enorm te, te vechten om te bedenken wie dat zijn. <laughs> <En> de jongen <laughs> weten dat ze veel invloed hebben ja, cool, nou ja. ja ik ben blij dat er iemand uh, zich uitspreekt zo simpel kan ik het maken ik bedoel het is één grote fraude heel die covid dus uh, het wordt tijd dat we er eens een keer iets over zeggen denk ik dat ja. In het voorjaar heeft een aantal influencers zich op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid ingezet... ...voor de campagne om jongeren te wijzen op het belang van coronamaatregelen. Femke Louise deed hier ook aan mee. Hoeveel ze daar exact, exact voor heeft gekregen is niet bekend te maken. Wel gaat het om duizenden euro's. En die vent die 65.000 euro had ge gekregen... ...die zei dat die Femke Louise precies hetzelfde bedrag had gekregen daarvoor. Ja, ja. Ja, nou, dus weten we. Dus hebben ze 65.000 euro gehad en dan zeggen ze na een paar maanden... Van, uh, nou, nee, toch maar niet. <laughs> dat, is, dat is wel, volgens mij, uitgebreid, eigenlijk... ook af als overheid eigenlijk. Dat je een contract <laughs> zo slecht opstelt dat het kan gebeuren. Voor 65.000 euro kan je een bekende Nederlander kopen voor drie maanden. Zo. <laughs> ja. uh, wel dat ze een jaar van tevoren dus een hele dag uh, hebben gebrainstormd over hoe dat ze het allemaal het beste kunnen aanpakken. Dus wat ja. hebben ze daar dan besproken, weet je wel? Nou ja. Ja, ah. Ach, ja. ja ik, ik vraag me af, het is natuurlijk ook: kunnen ze hier uh, contractbreuk gaan plegen Want dit zijn van die dubieuze dingen. Want ik denk, als je nou, als, je nou als, als RIVM die mensen voor de rechter gaat dagen, zeggen. Ja, we hebben ze betaald om uh, dit en dit te zeggen. En uh, dan zeggen ze zeggen ze dat drie maanden dat en dat. Uh, wij klagen ze aan voor contractbreuk. Ik denk dat dat heel lastig is, want daar trekt een heleboel aandacht naar zich toe. En dan, de, en dan denken mensen van, wacht even, zijn ze er hoog betaald om dat te zeggen? Ja, uh. En het is natuurlijk heel gebruikelijk, want ik, ik heb ook al eens een keer... dacht Ik geloof ik, uh, ja, was het was nou iets van Britney Spears of zo'n zo, zo uh, zo zo zo huppeldametje... Uh, uh, ...iets zeggen over de Federal Reserve. <laughs> dat het, dat het iets over de Federal Reserve en ik denk, nou, ik weet zeker dat zij geen moment nagedacht heeft over de Federal Reserve. Dat is al uh, gewoon een gekochte tweet. En dat kan je dus, dat was al veel langer bekend, dat je gewoon uh, van dat ja. soort lui, die, die uh, er zit gewoon een geldmachine achter, die zeggen: oh, okay, oké, ik heb uh, 100 miljoen volgers, uh, ik, uh, ik verkoop per tweet, uh, en dan krijg ik zoveel betaald voor een tweet. Ja. Vaak is en dan die... moet het... Vaak doen ze het zelf niet eens, hè, dat tweeten. Dat is gewoon. Uh, nou. Volgens mij is Donald Trump de enige die het zelf doet. Ja. Dat kan je zien aan de spelpijn. Nee, zoals die, die laten doen. Hè. <laughs> zoals die laten doen. Er uh. ja, zijn gewoon bedrijven die, die beheren dan die, uh, die Twitter-accounts. Veel van die sterren, die, die hebben vaak geen, geen, geen, geen ene weten wat erop staat. Dus, uh, ja. ja, ik denk dus, dat, dat je het wel... Ik, wat mij bij die, bij die Federal Reserve tweet toen opviel, is van, dat je gelijk denkt van ja, dit klopt van geen kanten. dit is nooit dat deze artiest ook maar ooit iets van de Federal Reserve gehoord heeft. Dit, dit is betaald, zeg maar. En ja. dus je moet wel, als je die boodschap dan via zijn influencer aan de man brengt, dan moet je dat wel een beetje passend bij de, bij de influencer doen, denk ik. Anders dan... Ja, dan uh, geloven mensen het niet meer. Oh, ja, en het is natuurlijk ja. ook zo... ...als jij een muzikus bent... ...en jij wordt 65.000 euro betaald... ...om te zeggen van... Uh, ...ja, uh, allemaal binnen blijven... ...en uh, lockdown geweldig... ...op een gegeven moment... ...ja, je kan ook geen, geen uh, concerten meer geven... ...dus uh, dat begint ook te bijten op een gegeven moment... dan ziet die 56.000 euro... ...daar waarschijnlijk ook niet zo geweldig weer uit hè. Nee, maar daarom kregen ze die 65.000 euro... ...een soort compensatie... ...zodat ze niet gaan klagen van ja shit, we kunnen geen concerten meer geven. Zeg ja, sommige, ja. sommige artiesten wel klagen, weet je wel. En, uh, maar ja, die, ah, die, die, waarschijnlijk die hebben waarschijnlijk geld ook, niet gehad. Ze hebben ook een crew. Ze hebben ook uh, ze hebben yeah. geluidsmensen, lichtmensen. Die krijgen geen 65.000 nee, euro. Nee, nee. Dus nee. dat is wel natuurlijk, uh, ja. En dat gaat toch bijten, denk ik. Ja, ja. ja tegenwoordig is het gewoon een USB-stick, hoor. <laughs> nee. Maar uh, goed, dan hebben we nog topmodel uh, Lonneke Engel. Mm -hmm. Ik weet niet of je die kent. Ja, dat zijn van die topmodellen, daar hoor je dan, hoor ik tenminste pas voor het eerst van. Als uh, dat ze aangifte beetje... doen tegen de Belastingdienst. Ja. <laughs> Als er belasting achter ze aan zit. Daarvoor had ik nog nooit van dit topmodel gehoord, maar... Uh. Ja, ze ziet er wel aardig uit. Juist. Is, is, is, is dit een topmodel op die foto? Ja, maar misschien was ze ooit een topmodel of zo. <laughs> Ja, ik weet ah, niet. Kijk, als je, het kijk, Je kan best ontzettend knap zijn. Maar als de Belastingdienst tien jaar achter je aan zit. dan denk ik dat. Het, uh, <laughs> dat, ik dat je daar wel scheel kijkt. Ik, ik was ooit ook heel, heel knap, jongens. <laughs> ja, ja. Ik denk, ik denk dat je de misschien. Deze haren beginnen uit te vallen. en je ogen scheel te ja. staan. en de tanden eruit. Ik ja, heb dus net deze triest, foto gepakt. Even voor de luisteraar uitleggen wat hier aan de hand is, misschien. Dat ze doet aangifte tegen de Belastingdienst. Want. Lonneke Ennel, die, uh, die zegt: Ja, uh, wegens valseid, uh, stalking en valsheid in geschriften. Nou, stalking, dat, dat kan ik bevestigen. De Belastingdienst die stalkt mij ook de hele tijd. Engel, die al zo'n twintig jaar in New York woont, is naar eigen zeggen jaren op de huid gezeten door de Belastingdienst. Die wilde weten waar ze feitelijk woont. New York dus. De heksenjacht van de dienst heeft het leven van de model beheerst en haar gezondheid ondermijnt, zegt haar advocaat. Nou, dat is dus de reden waarom ze. Maar ja, twintig jaar. Uh, het is dus al twintig jaar, ze uh, zal wel een beetje uit de relatie zijn, denk ik. Maar dat ja. was dus zo dat de belastingdienst, die drong onder meer binnen op het... en zij werden bestoken met brieven waarin zij kregen opgedragen... twaalf jaar aan bewijzen te overleggen van vliegtickets tot overzichten van mobiele telefoons. Dus zij, de belastingdienst, dat is heel vaak hoor je dat, dat... die willen maar niet accepteren dat je hun plantage verlaten hebt. En uh, die blijven gewoon, ook als jij op Antarctica woont, beweren... dat jij nog steeds eigenlijk in Nederland woont en dan, uh, dan blijven ze je achtervolgen... met uh, belastingaanslagen. Maar dat, ja, dat is dus heel eng. Allemaal, uh, ja, het, ik kan het goed begrijpen... hoor dat, uh, uh, dat zij daar... gestrest van raken. Want ze moesten allemaal documenten aanleveren... en opvragen. En, ja, ga maar eens na. Als, als zij zeggen van een aantal bewijzen... dat je in New York vliegtickets van de afgelopen zoveel jaar laat zien. En als jij... Dat kan je vaak ook niet eens bij de vliegmaatschappij opvragen. Dan moet je allemaal e mail graven. Maar ook dat... Uh, ook dat is uh, vaak niet genoeg, als je dan een ticket hebt, want ze zeggen, je kan een ticket gekocht hebben, maar nooit aan boord zijn gegaan, dan moet je een ticket hebben, met een speciaal stempeltje of zo van Schiphol, of vooraf aangevraagd, dus dat is, uh, en, en hier staat ook nog bij, de Belastingdienst schakelde de IRS in, daarom kwam Engel ook in de VS, in een kwaad daglichter staan, Krijgen ze die ook nog lui achter zich aan, ja, ja. Maar ik kan nog even zeggen, misschien hebben ze. Omdat, omdat zij is. ze uh, staat hier nou in de Telegraaf. dat ze de straat aan gaat tegen de Belastingdienst. En dan denk ik dat ze expres niet haar beste foto hebben gekozen. Ook nog, ja. Weet je wel? Dus ja, maar wel waarom, als ze al twintig jaar in woont, dan is het natuurlijk ook wat ouder. waarschijnlijk dat ja. toen ze topmodel was. Ja, ik denk gewoon dat ze gewoon niet de beste. Express niet de beste foto hebben gekozen, weet je wel? Hm. Ja. Maar ja, goed. Ja, het is, uh, het is kut. Ja. Laat hier niet met rust. Hou niet vanzelf. Inderdaad. Ja. Um... Ah, ze werken voor of Lauren, dus dat is geen... Uh... Ja. Dat, uh, dat weet ik zelfs. Dat is geen sinecure, okay. toch? Nee, nee, nee. We kunnen wel even gewoon typen hoor. Ik bedoel, uh, even kijken, wat chique idee. Uh... Even gewoon een kleine search. En dan uh, krijgen wij, even kijken, Google Images. Ja, ach. <laughs> Jij bent er niet van onder de indruk. Een <laughs> beetje mager, maar dat zijn al die modellen vaker. <laughs> ah, ik zie hier al een paar foto's die wel mooi zijn. Ja. tenminste, ja. een oude zwart-wit foto zie ik. Uh, ja, daar zit er wel, er wel fraai bij. Ja. Ja, het is goedgekeurd door de goedkeuring. Maar we kunnen even kijken hoe oud ze nou is ook. Nou, is het geboren is in uh... 1981, ze dus is nou 39 jaar. Hè? Ah, okay, ja. een, een topmodel van 39 jaar oud, dat is. Uh, dat is een werkloos topmodel. En hey, dan is het inderdaad een voormalig topmodel. Ik weet niet wanneer het precies stopt. Maar... Ja, dan krijg je natuurlijk ook dat de belastingdienst blijft zeggen... ...ja, toen verdien je zoveel geld, toen je 25 was of zo. 23, hmm. weet ik veel. We trekken dat door voor 20 jaar. Nou, ja, maar... ja, ik denk dat je, wel... dat je vrij snel zal falen opeten, op, Want dan kan iedereen ook, als je topmodel bent... ...dan weet iedereen dat je na je 25ste vervangen wordt. Dus... Maar gaan ze nog wel door tot een dertigste. Dus... Ja, maar ja, dertig dan. Maar in ieder geval dat je op je 39ste niet meer hetzelfde verdient als toen je 22. Uh, uh, yeah. Ja, ik weet niet. Hier... Maar ze zijn wel heel wanhopig op zoek naar, uh, op, op zoek naar geld. Die, uh, ze, ze zitten echt achter mensen aan, die belasting. Ja, je zou toch zeggen, je kunt gewoon bijdrukken. Ja. ja. Dat is ook trouwens raar. Even, even iets anders dat jij, jij zei, laatste heel al. Ja, eigenlijk heeft hij not niks meer te zeggen, want dat geld wordt toch niet meer in Nederland gedrukt dat is al zo, het rare verhaal was alleen dat hier in Houten hebben ze een enorm gebouw neergezet van de munt helemaal goudkleurig een enorme hangaar in een weiland en, uh, en ja, ik neem aan dat dat, is, dat, dat is om geld te drukken want dat is wat de munt doet ik, ik dacht, waarom moet, heeft een munt zo'n enorm gebouw nodig maar, uh, ja. en, en heel typerend waren binnen no time waren er twee van die enorme gouden panelen waren er al geflikkerd die waren, die waren op de rot die hebben ze daar weer vastgemaakt maar, uh, ja, ik vraag me af wat, wat, uh, wat het plan daarachter is. Is dat een soort backup van, uh, ja, als het allemaal misgaat met die euro, dan hebben we hier een uh, grote hal die weer vrachtwagens met cash kan gaan drukken, uh, of zo? Ik denk nee, dat niet. die gewoon euro's drukken. Ik, ik heb trouwens bij Johan Enschede gewerkt vroeger. Hè? Heel lang geleden, toen ik nog in de graafse sector werkte. Moest ik gewoon geld drukken. Hè? Ik heb daar gewoon. <laughs> maar die, die, die, die Johan Enschede, die drukt dan uh, biljetten. Hè? En allemaal ook paspoorten en postzegels en zo. Maar, maar die hadden. Uh, die, die, die, die, daar daar werden toen uh, ook voor Zimbabwe. Hè? Ik heb heel veel Zimbabweanse Zimbabwe dollars gedrukt daar. Gewoon ja. echt. Uh, nou, Zover het oog rijk, zag je gewoon een, hal, een, heel, een enorme ondergrondse bunker. En zover je maar kon kijken, zag je alleen maar pallets met, met geldbiljetten. Dat ging allemaal op naar Zimbabwe toe. Dus, en ja. konden die dat dan wel betalen. Waar betalen die dan mee? Hè? Vraag ja, dus met zimbabwe dollars, ik weet het niet. <laughs> ja, dus, <laughs> druk een heleboel zimbabwe dollars. En je mag er een paar houden als er een betaling worden. <laughs> ik weet het niet, ik weet het, maar dat werd daar gedrukt. Joh. Maar dat is ook voor andere landen, hoor. Dat zag ja, hele obscure landen waar ik nog nooit van gehoord had. Die, daar werd ook voor gedrukt, dus. Ja. Ik denk, Peter, dat die munt, alle Europese landen die gebruiken dezelfde bankbiljetten, maar ze slaan wel hun eigen munten. Oké, okay, ja, ja, dus, waar ja. Je, je ziet dan ook inderdaad een, een Nederlands tekentje op de Nederlandse euro, hè? Ja. Dus, uh, ik heb al heel lang geen uh, e euromunten meer vastgehouden. Maar uh, vroeger inderdaad, dat leek een beetje een monopoliegeld. En als je dan uh, erop keek, dan aan de ene kant. Ik heb ze nog gespaard. Ik had van heel Europa had ik, uh, op een gegeven moment alles. Ook van Monaco en zo, Vaticaanstad. Ja, Vaticaanstad ook? Ja, ik had ja, uh, je dat weet op... mij zie je steeds meer Duitse munten natuurlijk komen. Want die het meest. Ja, uh, nou, die zijn. En het Spaanse en zo, en dat de Italiaanse, denk ik. Uh, uh, maar gebruik je uh, geen uh, contant geld meer? Want ik probeer nog steeds overal contant geld te gebruiken. Ja, ik, ik, ja ik, heb, ik, ik zit meer in de crypto, weet je wel. Ik denk, die cash gaat op een gegeven moment toch uit. Dus uh, ja, nou voor uh, een paar boodschapjes. Kijk, ik even in mijn portemonnee te kijken. Ik zie hier een Duitse. Maar het is alleen voor de, een, nee, de 50 centen. kan je het ook zien, ja. Ja, als door. Als je, ja, centen je centen. een 2 euro mount hebt van het Vaticaan, dan kun je er 150 euro voor krijgen. Ja, ik weet niet. Ik heb op een gegeven moment proberen te verkopen en dan ging ik op internet kijken. En dan ging ik gewoon, uh, nou, ik vond het wel mee uh, wat je ervoor kreeg. Kijk, als ze dan nog in plastic zaten, dan, uh, weet je wel, dan, dan was, waren ze nog wel wat waard. Maar... Ja, maar van het Vaticaan, die, zijn, die worden maar heel beperkt geslagen door het Vaticaan zelf. En ja. daardoor zijn ze dus voor verzamelaars meer waard. Ja, en en, ik kreeg er niet echt veel voor. Dus, uh, ik heb toen echt op internet lopen speuren, want ik hoorde ook die verhalen dat je er heel veel voor kon krijgen, maar als het gewoon losse munten waren die gebruikt waren, wa waren ze gewoon niet zoveel waard Ja, maar misschien <laughs> als je ze moet kopen, dat je dan heel veel voor moet betalen. <laughs> nee, ik keek ze gewoon, want ik, ik werkte toen op het internationale terrein. Dus uh, ja, maar, die ja, dingen ik ging heb... altijd door mijn handen heen. Dus, uh, hier heb ik een uh, Nederlands 20-center. Maar uh, uh, uh, ja, jij, jij kan ze wel krijgen, maar als je ze niet krijgt en je moet ze kopen, er kan best een enorme spread op zitten, zeg maar. Dat je. Ja, ja, ja. ja. Dat je, ja Net als met diamanten. <laughs> ja, het enorme verschil tussen kopen en verkopen. Uh, je koop ze voor 20.000 euro een diamantenring en als je ze wil verkopen, dan krijg je een tientje voor. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Nee, maar nou goed, ja. En... Trouwens, Lonneke Engel met Duitse cruise staan. Dus, uh, okay. dus ze zit wel in de goede kring. Ja, ja. Uh, uh. Ja, nou ja, misschien een keertje uitnodigen, joh. Uh, mevrouw Engel, als u luistert, u bent altijd welkom. Als u het verhaal wil doen over de belasting. Ja, ja. het ja, is altijd zo gevoelig belasting mee. aan te klagen. Want ja, dan moet je toch weer naar de staatsrechtbank toe. En het is, altijd, uh, het is natuurlijk altijd het geëmmer. Uh, dan komt er ook wel snel achter dat er echt geen scheiding der machten is. Ja. ja. Het valt me nog mee dat uh, de politie die aangifte wil... Uh, want ze gaat nog aangifte doen of heeft ze het al gedaan? Ja, dat staat er niet bij. Ze gaat aangifte doen, maar... Ik vraag ja. me af of... Je, want toen ik het een keer probeerde... Nee, ik, ik, heb, <laughs> ik heb serieus een keer uh, aangifte uh, willen doen tegen de Europese Unie voor, uh, voor diefstal, weet je wel. Omdat ik toen mm. hoorde dat, uh, dat, je ook nog een Europee dat je indirect ook, ook nog meebetaalde aan de Europese Unie. Maar dat wilden ze gewoon niet, uh, niet, niet behandelen. Mm. Ze zeiden, ja, daar gaan we niet uh, aan beginnen. <laughs> ik heb het ook wel eens gehad, was een ik vakantie, vakantie in Griekenland ofzo dan, dan zei ze, oh jij komt uit Nederland ja, maar, wat schrijf op deze envelop is het, uh, het adres van het International Court of Justice want dan gingen ze daar ook een of andere brief te schrijven dat, uh, ja, dat er een groot onrecht was in Griekenland of dat Turkije iets hadden uh, gedaan of dat soort dingen en dat wilden ze dan ja, dat, ja, dat, het eigen rechtssysteem werkt niet maar als je een laagje hoger gaat uh, je gaat in de de, uh, International Court of Justice... nou, dat werkt vast wel, daar. Ja, ja. Maar de Poolse tak... van de ING is uh, betrokken... bij het wegsluizen... van Russische miljarden. staat hier dus aanhalingstekens. Dus, uh, het is een quote van iemand. Ja, dit is weer zo'n... Uh, zo verhaal. Ik hoorde daar Peter Schiff over. over die, de, de is in, er zijn weer... documenten gelekt door... De, door Vincent, de Amerikaanse... financiële Amerikaanse field... zeg maar. En... Die hebben dat gelekt aan uh, meer dan 100 mediaorganisaties uit 88 landen. En daar zou uit blijken uh, dat er dan enorm veel geld werd weggesluist Dus het wordt we weggesluizen, wordt weer gebruikt, het tendentieuze woord. Uh, maar ja, wat hij daarover zei, hij zei van ja, dat zijn een heleboel suspicious activity reports, SART, waar dan niks mee gedaan is. Maar ja, die banken die zijn zo bang voor boetes dat ze gewoon uh, bij alles een suspicious activity report indienen. Want dat, moet, dat zijn ze verplicht. En dan sturen ja. ze op, ja, kennelijk zijn er dan een hele hoop en er wordt allemaal niks mee gedaan. Maar ja, zij bijna een plicht voldaan dan. Ze hebben een suspicious activity report. Maar dat wil helemaal niet zeggen. Als het suspicious is, dat kan alleen zijn, oh, er staat een Russische naam op of zo. Nou, dan is het wel iets suspicious. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat er ook werkelijk iets mee is. Dus hij zegt van ja, waarschijnlijk is dit allemaal een beetje overdreven. Dat er nou allemaal zoveel geld wit wordt. Maar de ING, die werd daar weer bij genoemd, omdat de, de Poolse tak van de ING, die zou dan wat geld hebben overgemaakt. Want uh, wegsluizen betekent gewoon dat je geld overmaakt van, van één ja. rekening naar een andere. Een uh, uh, uh, voorbeeldje te noemen, ik, ik had bijvoorbeeld vroeger een, uh, een Russische uh, vrouw, die woonde beneden mij. en die, uh, die zei ook dat ze altijd geld, ze werkte dan, uh, ik schoonmaken of iets dergelijks. En dan maakt ze iedere week maakt ze geld over naar de, naar de moeder in Rusland, weet je wel. 50.000 euro per week hè, met schoonmaken verdien je niet. Nee, nee, en, nee. Jij nee, de... hielp net altijd. Nee, het gaat om kleine bedragen, maar er zijn heel veel Russen die in Nederland wonen en uh, die maken gewoon allemaal geld over naar hun familie. Hm. Dat doen, dat doen heel veel gasten bij. Dus, of tenminste mensen die... Uh, uit andere landen hier naartoe zijn gekomen. Die supporten hun eigen familie, weet je wel. Ik stuur heb, heb ook nog wel eens wat geld... naar mijn moeder in Ierland. Ja, ja maar dat is... Uh, ik heb dat zelfs gehoord van uh, Adam Curie, bijvoorbeeld. Die wilde het geld overmaken naar zijn dochter. En dat werd ook gelijk... Uh, geflagd als een soort... Uh, mogelijke terroristische... Uh, ja. Uh, ja, dus het is een... Uh, het is een enorm... Crypto mensen. <lacht> Het ja, is enorm irritant, eigenlijk, dit soort dingen. En ja, je zag de banken weer omlaag duiken. Maar ik denk, ja. Het is, uh, ik, ik lees dan ook tegelijkertijd vandaag dat de zoon van Joe Biden, Hunter Biden, die had 2 miljoen dollar ontvangen van de vrouw van de burgemeester van Moskou. <laughs> dus uh, kennelijk kan dat gewoon wel uh, doorgaan. Het komt alleen naar boven omdat er verkiezingen zijn. We <laughs> hebt uh, tegenstander wat graafwerk doen. Maar voor de rest is er niks per een overmaken van 2 miljoen dollar van een vrouw van één politicus naar de zoon van de andere politicus. Nee, totaal niet. Maar ja. nou, het hele witte was dus eigenlijk een ramp. En dat is na 11 september, hebben ze eigenlijk alle financiële privacy gewoon afgepakt. Met het, met het verhaal van ja, terroristen die gebruiken banken. en Dus, dus moeten alle banken moet overal een kaart brengen. En dan, dan kunnen die terroristen niks meer doen. Ten eerste... Uh, ...is het betalingsverkeer is enorm onhandig geworden daarna... En, ...en onwerkbaar. En er zijn nog steeds terroristische aanslagen geweest daarna. Dus uh, dat uh, het heeft niks geholpen. Plus die, diegene die die aanslag pleegden, ...die zouden gewerkt hebben met een aantal Stanley-messen... ...om de uh, um, uh, dozen open te snijden. En daar, hebben ze die, uh, daar zouden die, die vliegtuigen mee gekaapt hebben. Dus hoeveel financiering heb je daar nou voor nodig? Uh, ja, oog uit die vlieglessen om die dingen in een toren te vliegen. Maar... Uh, ja, voor de rest die aanslagen waren ook niet zo uh, zwaar gefinancierd... Uh, met een vrachtwagen op iemand inrijden of... Uh, nou, heb je een vrachtwagen gestolen of zo. Uh, ja. Dus uh, ja, het is eigenlijk veel... allemaal onzin in de terrorisme. Het gaat alleen om, om uh, financiële repressie uitoefenen. Veel van die... natuurlijk uh, had we toch in het verleden wel eens behandeld... dat veel van die uh, ISIS-strijders... wat dus eigenlijk dan ook terroristen zijn dan volgens de... volgens diezelfde mensen... De... Die hadden gewoon een uitkering uh, bij... Uh, die, die, die, soms liep die nog gewoon, hè. Die hadden gewoon een ja, uitkering ja, ja, ja. bij een land ja. waar ze woonden, zeg maar. Dus waar ze ja, daar kwamen. Door de staat betaald. Dus de staat financiert terrorisme. Ja. Inderdaad, ja. die lui in Brussel, geloof ik, waren dat, hè. Die, uh, ja. nee die maar liepen. je had ook ietsje strijders uit Engeland. En die hadden gewoon... Uh, hm. En die hadden soms uh, heel veel... Uh, uh, er bleek dat er heel veel communicatie... ...en zelfs Twitter-accounts van ISIS... Op, uh, ...op computers van de sociale dienst ...werden gerund. Hmm. Want van, vanwege de IP-adressen. Maar wat dan bleek, dan waren ze gewoon... Was, ja, soms waren, ...die gasten dan een uitkering... ...en die moeten dan uh, op het arbeidsbureau... ...moeten naar werk gaan zoeken. Maar ja, in plaats van dat ze op die computer... Daar ...naar werk gaan zoeken... ...gaan ze even het Twitter-account van ISIS... Uh, ...weet ik veel van, van die woonplaats waar ze zitten... En gaan ze dan beheren, weet je wel? Ja. Dus dan heb je dan een, een ISIS-supportgroep Burning Name of zo. Mm. Nou, het zit ja, gewoon ik zou zeggen, hieruit zin... blijkt maar weer alle uitkeringen stopzetten. Dus, uh, ja, ja, ja. De beste manier om terrorisme te bestrijden. Ja ja. ja, ja, ja. En dan moeten ze gewoon een echte baan zoeken en hebben ze geen ja. tijd meer om te radicaliseren. Want zijn ze toch bezig zijn met uh, ja, de dingen die ze eigenlijk gewoon Merk. zouden moeten doen. Ja, het is ook is ook weer de media is ook weer triest als je die berichten leest. Inderdaad, als je het woord wegsluizen leest, dan weet je al dat, het, uh, dat het, ze, doen, ze, ze staan weer helemaal aan, aan de kant van de belastingophaler uh, op de media. Uh, maar als je als je geld stuurt naar weet ik veel, een, een land waar uh, Nederland al mee bevriend is, uh, Be Duitsland, België of zo, is het dan ook wegsluizen. Naar, naar ja, Italië. Rutte maakt geld over naar Italië. sluis weg, <laughs> weg naar Italië. Mm -hmm. ja. ja. Er staat er twee keer in dat wegsluizen. Dit is dus ja. de, de manier om uh, onder een, een luchtje aan te geven. Maar ja, misschien zijn ze, zijn ze een beetje zwart geld. Of, daar komen ze een beetje op terug. Want Black Lives Matter die vindt dat natuurlijk niks. Laatst was in. in uh... <laughs> In de bitcoin uh, github was ook al blacklist vervangen door blocklist want uh, er was één iemand die had er toch bezwaar tegen het woord blacklist oh, dus uh, ik denk dat zwart geld ook niet meer kan op een gegeven moment, dat het, uh, het moet allemaal wegsluizen worden uh. ja, als het nou echt weg is, is het dan je sluist het weg, dus het is echt is daarna gewoon weg. Dus je, ja, je wegsluizen, dan is het weg. Dus Uitzicht hebt... van de controlerende instanties is dat, hè? Ja, maar het is uit Rusland is het naar, naar, uh, naar Europa overgemaakt. Dus het is, het is binnengesluist eigenlijk. Oh, nou, wacht even. Dit ging niet over of geld van Nederland naar uh, Rusland, ging maar andersom. Nee, het was geld uit Rusland wegsluizen. Maar, oh, dus oké. Okay, okay. Welkom de nazi's? Of, of Europa insluizen is het dan, dus. Dus hebben ze in Europa een probleem als er geld hier naar binnen wordt gesluist? Dus het, het zou dus kunnen zijn dat, hmm. uh, dat, dat een immigrant zit, of een student, een stu student uit Rusland, hmm. die, uh, die zit dus uh, in een studentenkamer en die kan niet rondkomen, komen. die belt zijn pa op: kan je hem even wat geld sturen? Dat is wegsluizen. Ja, dus toen is er geld weggesluist uit waar die pa woont naar die student of zo. Maar het is ook raar. Dus er wordt geld uit. Het is, het is vreselijk, want er wordt geld uit Rusland weggesluist. Dus, dus Poetin loopt belastinginkomsten mis. Dus, dus eigenlijk is. Vincent, die, die maakt zich enorme zorgen over het feit dat, dat er mensen hun geld uit Rusland halen. Dat is gewoon een no enorme deflatie, vindt er plaats. Dat moeten we niet ja, hebben. Ze ja. <laughs> zijn waarschijnlijk bezorgd dat Putin straks onvoldoende geld uh, heeft of zo, om, om zijn uh, leger te betalen. Dat is waar ze zich, denk ik, enorme zorgen over maken. Ja, ja wat, wat, ik, wat ik denk is dat ze dan... Uh... ...proberen te suggereren dat er weer mensen omgekocht worden, weet je wel. Dus er zijn weer een paar artiesten bij. Ah, Hunter Biden. Uh, ja, <hums> ik weet het niet. Ik zou me er niet teveel, niet te druk over maken. Nou, we hebben hier nog, nog een berichtje. Uh, want we hebben natuurlijk die... Uh, daar hebben we vorige week volgens mij over gehad... ...dat de horeca die moet dan verplicht om 12 uur sluiten. Uh, in, vanwege de strijd tegen corona. Ik zie het verband niet echt, maar goed... Het laatste rondje mag niet doorgaan. En daar wordt corona mee bestreden. Ja, ja, ja. Uh, maar de politie die baalt van de, de maatregelen in de horeca. Uh, we verwachten grote problemen. Ja. Oh. Nou, het is wel het metrofeest vandaag. Ja inderdaad. <laughs> uh, Nu.nl nu uh... <laughs> uh. Ja. Um, hey, Joshi eigenlijk... altijd heel klaagt over Nu.nl. Dus... Ja, hoe is er andere, andere propaganda source naar voren halen? Ja. Ja. Ja. Hoe ik dit lees, de politie probeert hier een beetje sympathie te kopen volgens mij met dit artikel. Want ze komen nou naar buiten en dan zeggen ze, oh we vinden het allemaal maar niks dat we die regels moeten handhaven. Van ja, beste bevolking, we gaan het wel handhaven, maar we vinden het eigenlijk maar niks. Weet je wel? Om hun eigen geweten een beetje schoon te poetsen. Dat uh, idee heb ik erbij bij dit ja, artikel, de uiteindelijk... Ik denk dat het lastig voor ze is, want dat zeker dat laatste rondje, als je dat wil afschaffen en, en de horeca die zeggen, ja wacht eens even wij, juist aan het eind draaien we enorm veel omzet, dus uh, ja, dat is uh, heel vervelend voor ze maar... Ja, dat is, dat is zeker waar en ik denk dat, dat, dat die politie ook wel aanvoelt <laughs> dat, dat, dat wegnemen van dat laatste rondje, dat dat disproportioneel veel geweld gaat opleveren <laughs> ik denk, als je... Maar vergeleken met het eerste rondje bijvoorbeeld, als je daar zegt, het allereerste rondje wordt verboden, dat, uh, dat is makkelijker te doen dan het allerlaatste rondje, want daar heeft iedereen al flink wat op. En dan kom je als politie aanzetten, ja, iedereen daar sluiten die tent. Ik denk dat je gelijk allerlei dingen naar je hoofd gesmeten krijgt. Ja. ja, ze hebben nu ook problemen als ergens een kroeg om twee uur moet sluiten, weet je wel. Om vier uur Dus uh, ja... Hij zegt, Van de Kamp begrijpt dat het kabinet iets moet doen om nu de besmettingscijfers oplopen. Maar dit is volgens hem niet de juiste oplossing. Er is geen draagvlak meer voor dit soort maatregelen. En het werkt alleen als mensen de regels accepteren en we erop kunnen handhaven. Dat is natuurlijk een rare zin, want uh, ja, uh, het werkt alleen als mensen de regels toch al accepteren. Dan kunnen we ze handhaven. ja, dan hoeven je ze ook niet te handhaven als ze toch al geaccepteerd worden. Nee, precies. Hij, hij, voelt, uh, hij, hij voelt de weerstand wel, ja. Ja. hij zegt er is gedronken en in combinatie met onbegrip kan dat al snel uit de hand lopen het is gewoon niet te doen hij, hij verwacht dat er onbegrip is voor deze maatregel de, de jongen die snapt dat natuurlijk niks want het is een prachtige maatregel je kan ze niet beter hebben dit, dit soort maatregelen iets eerder dicht gaan net zo, net als, je mag geen 130 meer rijden je mag alleen, of alleen tussen, tussen bepaalde tijden sommige stukjes weg mag je dan maar weer moet je terug naar 120 Dat is zo'n zo soort actie is het. ...laatste rondje wordt afgeschaft. De, de nachtclubs in Nederland... ...zijn altijd aangesloten geweest... ...bij Koninklijke Horeca Nederland. Die zijn nou sinds dit jaar... ...hun eigen branchevereniging gestart... ...omdat ze toch vonden dat ze niet genoeg... Uh, ...impact hadden op die Koninklijke Horeca Nederland... ...want dat ging voornamelijk over... ...restaurants en cafetjes, ...en dat vonden ze dan toch iets heel anders... ...als een nachtclub. En die gozer die zie je tegenwoordig ook steeds meer opduiken. Ik, ik zal even zijn naam daarbij zoeken... Uh, op Café Weltsmerz zit hij nu te, af en toe te interviewen en uh, nou, op zich heeft hij een leuk geluid. Het is een jonge kerel die gewoon, doordat hij zo hard geraakt is met zijn bedrijf, uh, is hij in beweging gekomen. Hè? Mm. Zijn bedrijf kan niet meer runnen, dus daarom is hij. Maar hij is er ook helemaal ingedoken. En uh, nou ja, even kijken hoor, wat ik, ik probeer het even te vinden. Gezondheid... Ble, ble, ble, ble. Ja, het Dier. probleem met dit soort clubjes is ook, die, be, die belangenbehartigers, die worden geco-opt op een gegeven moment. Hè? Ja, precies. Ja, ja, die ja, ja, een MKB dan... Nederland, joh. Ja, inderdaad, MKB in Nederland. <laughs> Af en toe moet je ze gewoon uh, de deur wijzen en weer opnieuw beginnen. Hoor. Want het is net, net als luiers, je moet ze regelmatig verschonen. Want anders gaan <laughs> <Ja>, ze uh, <laughs> heel erg stinken. Er zit teken. er allemaal poep in en allemaal <laughs> mensen die poep praten. <laughs> <laughs> ja. Jorgen Lukaschek heet uh, uh, <laughs> Het lijkt een beetje Lukashenko. <laughs> ja, het, is, het heeft ook wel zo'n zo type spelling. Uh, Lukasz ZCZYK is de achternaam. Als je het wil googelen of zo. Uh, hele leuke interviews doet die jongen. Dus, uh, nou ja, goed. Uh -huh. nou, succes met uh, tegenstand bieden. Het jammer is altijd als mensen dus in zo'n woordvoerderspositie gaan komen. Of het nou waar dan ook. Wat jij net ook zegt Peter. Iedereen is op een gegeven moment compromised. Maar zodra dat je in zo'n positie komt door de manier waarop de media praten, moet je gewoon ontzettend oppassen met wat je zegt, want je, je gooit je hele, uh, hoe zeg je het nou goed, je hele betrouwbaarheid, je hele geloofwaardigheid te grabbel, als je dus bijvoorbeeld zou zeggen, COVID is een hoax, weet je wel, de pandemie is een hoax, maar COVID bestaat, en als je daar net een kleine verspreking in maakt, nou dan... Kun je het wel vergeten met je agenda, want dan is er niemand meer die jou serieus neemt. Dus mm. dat merk ik ook wel een beetje aan deze Jorren. Die is ontzettend bang dat hij wat verkeerd zegt. Maar goed, ja. ach, nou ja. Nee. ja hij zegt echt: uh, als, je, als je aan de goede kant van de machtsstructuur zet, dan kan je de gekste dingen doen. Zoals Nancy Pelosi, die ze, begon waar midden in een zin, zei ze op, opeens: Good morning, happy Sunday of zoiets. <laughs> dus mm. niet, niemand die daar wenkbrauw van optilt, behalve de tere, politieke tegenstand. Maar als jij tegen de heilige geloof ingaat van BLM of, uh, of uh, COVID of zo, ja, dan is één misstap van een millimeter is, uh, gelijk voldoende om uh, helemaal tegen de grond te maaien. Het is dus alsof er, als er 10.000 snipers op je gericht staan uh, die allemaal 65.000 euro per, uh, per uh, artikel betaald krijgen. Of zo. Ja, ik ken ook zo over Joe Biden, wat hij af en toe uitkraamt. Ik bedoel, uh, het raar is, ik ken een paar van die... Uh, ja, mijn vrouw, die kent dan iemand die, uh, die van Amerikaanse afkomst. En uh, als je daar langskomt, het zijn allemaal democraten, weet je wel. En dan, uh, die zitten de hele dag, elke keer als ze langskomen, dan zitten ze nog in de menu stemming vanwege Trump. En dan, yeah. dan heb ik af en toe erover en zeg ik Heb je er niet door of de ment de beeld die Joe Biden is? Heb je wel Hoezo? hoezo? Heb je hem wel eens niet horen praten dan? <laughs> zijn dat ze dat het helemaal niet door ofzo. Laat zei die, Er zijn 200 miljoen doden nog, waarschijnlijk voordat deze speech <laughs> klaar is. <laughs> ik zeg: Luister, een gemiddelde speech van hem, maar dat horen ze niet ofzo. Hij heeft met getallen, he? heeft hij echt enorme problemen? Ja, ja. In orders van grootte gewoon, die gewoon helemaal niet kloppen. Ja, Heeft, is dat is al meerdere keren gebeurd. hij zei dat er in de Amerika 100 miljoen gundes waren. Dat 350 miljoen inwoners. Ja, ja, al die fanboys van hem, die horen dat niet, denk ik. Ja, nou ja, aan de andere kant, Trump die loopt ook te overdrijven. Hè? Dus, uh, maar die, die doet ja. het niet letterlijk met getallen. Die zeggen dat is huge, It's is tremendous, noem maar op. Hij ja. Ja, denkt dat Trump wel... ...op zijn leeftijd een stuk beter bij de pinken is... ...dan, uh, dan, dan Biden. Ja. Ik heb wel eens het idee dat Biden alleen meedoet... ...om zijn kinderen uit de, uit de gevangenis te houden... ...omdat die... ...die, uh, die hebben gewoon... ...echt ontzettend bakken met geld... Uh, ...zitten bidden en zo. En niet alleen... ...ja, het grootste zijn hele familie... ...is gewoon helemaal volgeschoven met geld. Ja, ja. Hij, hij heeft het echt niet onder stoel of banken gestoken... ...toen hij vicepremier was... ...heeft hij zich helemaal vol laten proppen met geld. En ja, dat... Dat komt, nou, uh, ja, dat komt nou terug. Dat komt wel boven water. En uh, ja, één, één presidenttermijn van Trump kon ons misschien nog wel uitzingen door, door gewoon aanklachten te draaien van twee jaar over Russia-collusion en, en opstanden en uh, rellen en zo. Maar nog een termijn, dat, ga, dat gaat echt niet meer trekken, denk ik. Uh, omdat, uh, uh, dus, uh, ik, denk, ik denk allemaal dat die, dat die Joe Biden een dag voor de verkiezingen komt overlijden. Ja. dat ze dan. Uh, ja, de, en het er. er zijn al twee, hij zelf en Harris, uh, zijn uh, VP, die hebben alle twee al uh, de regering een Harris-Biden-regering genoemd. Of een harris biden Oh ja, with zijn de naam in zit zitten. Dus het, was, uh, het is: uh, Biden is al een plus-one geworden, heet dat dan tegenwoordig? Uh. Uh, een aanhangsel is hij gewoon geworden. Het is een beetje de net als uh, bij de vroeger bij de Whig party, weet je wel, had je allemaal van die. Uh... Ja, hadden ze nog Uit de, de, de koloniale oorlog hadden ze nog iemand op weten te vissen... die dan een uh, bekende held was of zo. Maar die, die, die, die moest echt overeind houden met stokken. Ja. En uh, ja. dan kwam die, uh, werd hij gekozen, weet je wel. En dan viel hij dood neer in het Witte Huis ja. op zijn eerste dag. En dan werd zijn running mate, ja, die werd dan de president. Dus, uh, ja, op zich maakt het ook niet ja. zoveel uit, denk ik... of ze nou een demente figuur zit of niet. Want ik denk mm -hmm. dat, ja, dat ze toch alleen maar de teleprompter lezen. Ja, ja. Uh. En ja, ik denk dat de mensen daarachter dat ook gedacht hebben van, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Het is een bekend gezicht. Hij is VP van, het is Obama. Hij heeft nog een beetje Obama-glans over zich heen. En ja, daar kan hij misschien mee winnen. En toch denk ik dat de verkeerde zet is. Want zo dom kan het publiek toch ook niet zijn. Zeker als er een debat uitkomt, man. Dat wordt echt een blabla. Maar het zou... Het zou wel leuk zijn als die Biden premier werd. Dat, dat zou het, eigenlijk zou het de mooiste uitkomst zijn. Want om, dan ga je die Amerikaanse pers... die gaat zich helemaal in allerlei hoeken... en bochten brengen om maar, maar... niet naar voren te brengen wat voor domme dingen... die allemaal doet. Ja, <laughs> Een totale ja, ja. ontkenningsfase. Het wordt echt heel mooi om dat, uh, om dat te zien. Ja. Ja, wat schatten jullie de kans... in dat hij het echt wordt, die Biden? Nee. Ja. Houden jullie de pols bij of zo? Ik, nee. Ja, volgens mij staat hij nog steeds boven in de pols. Maar... Ja, ja die ik, ja, ook ik niet kan hem ook hard niet voorstellen hoor. Nee. Clinton stond ook hoog in de pols. Uh, Nederland hebben we nog Rita Verdonk gehad, die 150 zetels zo hebben. Uh, <laughs> ja. ja, die pols die, <laughs> die kun je niet serieus nemen. Dus. Ja, ja. Ik denk dat de, dat, die, dat debat, dat moeten ze gewoon vermijden. Ze moeten zeggen ja, vanwege corona gaan we het de debat niet door, onverantwoordelijk. Of uh, uh, we gaan Trump niet legitimeren door een debat met hem te voeren. Maar... Ze, als, ze de, als ze hem aan een debat te blootstellen... Want Trump die heeft al gezegd... Van, ja, Joe Biden heeft voorgesteld... Of uh, Joe Rogan heeft voorgesteld te modereren. Ja, dat vind ik prima. Mm -hmm. Vier uur debat met Joe Rogan als moderator. Nou, <laughs> vier uur debat. Die, die Biden houdt echt geen vier uur stand. Uh, ik dat, denk uh, of ze halen echt... nog twee kleinere partijtjes erbij. Wat denk jij? Om, voor de afleiding. Zodat, uh, de, oh, ja, okay. dan, dan, dan Joe ja, Jorgensen. Ja. En, ik weet niet wie, uh, wie ja. de Green Party nu heeft. Maar... Uh... Ja, dan kan hij er alleen in springen als hij even een helder moment heeft zo ja, ja. denkt te hebben. Dat, dat, dat, dat lijkt mij een logische stap dat ze dat doen. Ja, Trump die, die, die denkt dat het to toch niet uitmaakt, want ja, alle libertariërs stemmen toch voor hem. <laughs> ja, ja, nee, het, het, ja het, uiteindelijk, het lijkt wel heel erg belangrijk, maar waarschijnlijk maakt dat wel erg een bal uit uiteindelijk wat erin komt. ja. ja. Maar ja, ik moet wel zeggen dat uh, de democraten is wat toch wel een broeinest van corruptie. Want je, je hebt nog meer figuren daar in het, uh, bij de democraten zitten, die, uh, waar een luchtje aan zit. Die had Die ene senator, ik, ik weet zijn achternaam niet meer, maar zijn bijnaam was Dirty Harry. Die zat al heel erg in uh, real estate in het, in het uh, westen van Amerika. Dat komt toen, uh, hij komt toen naar boven drijven bij die, uh, die zaak met de Bundy, uh, Bundy Ranch, weet je wel met die oh, belegering van okay. de Bundy Ranch? Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Uh, ja, weet ja, ik nog niet. Ja. Uh, ja, goed. Nou, ik ga dat allemaal niet uitleggen, want dan wordt het uh, te lang. Maar mm -hmm. er veel uit. We hadden het over... Uh... Ah, je hebt er ook nog zo'n, ja? hoe uh, heet die ook weer... Is het nou Adam Schiff of zo? Als je die ziet, die ziet er ook gewoon zo uit als zo'n pedofiel. <laughs> die, <laughs> het is echt heel eng oh, brengtje. Yeah, yeah, yeah. <laughs> en ja, uh, kijk, er zit heel veel corruptie aan, maar die, die, die corruptie had ook gezeten bij ja, de Republikeinen. De duurig, enige reden ja. dat het bij de... Democraten zitten omdat ze acht jaar aan de macht geweest zijn en ze, en ze hebben totale controle over de media en de academische wereld en zo. En daar kunnen ze overal mee wegkomen en dat doen ze ook steeds schaamteloos. Uh... Maar uh, in principe, en dat is ook de reden dat de Democraten, zeg maar als die. De, want Republikeinen zeggen dat nou vaak. Dus zeggen, Kijk, als wij demonstreren doen we altijd heel netjes en we ruimen ons afval op en bla uh, bla bla. En als, uh, als de Democraten demonstreren, dan sneuvelen eruit en de auto's worden in fik gestoken en uh, het is een enorme chaos. Dat is alleen maar volgens mij omdat, omdat de republikeinen nu teruggedrongen zijn. Ze zitten in de, in de underdokken eigenlijk, in, in uh, ja, de meeste sociale omgevingen. Als zij de boventoon zouden vieren, voeren, dan zouden ze, gewoon, ze waarschijnlijk net zo, net zo slecht zijn als nu de democraten. Het is alleen, de democraten hebben het idee dat zij ja, alle, alle media toch controleren. En die Soros, die heeft ook een enorme berg van die, dis, uh, van die uh, attorney generals of zo van die lui die... Die mensen moeten aanklagen. Ja. En dat is, ook, dat is ook een heel machtige positie. Want er zijn een heleboel van die lui die zijn gewoon. Uh, die worden gelijk weer vrijgelaten. Dus die, die figuren die daar rela aan het schoppen zijn. die weten eigenlijk dat ze geen risico lopen. Want uh, het is gewoon een draaideur voor ze. Dus ja, dat, de Democraten zijn er heel, heel goed in geweest. om al die secundaire posities te veroveren. Zeg maar, al die rechters. Uh, net zoals D66 in Nederland, denk ik ook. Die hebben ook ontzettend veel van die rechters in handen, en dan krijg je opeens een stikstofcrisis, en dan zit er een of ander uh, rechter in een raad van staat, of wat is het, van een of ander ding waar je dan nooit van gehoord hebt, waar je denkt van nou, dat is toch niet belangrijk, en die zegt opeens van ja, maar uh, ja, ik ben hier onderwet al aan tafel, we hebben gezegd niet meer uitstoot dan zoveel, dus uh, de boeren moeten ophouden, of de wegen moeten stil, of de bouw de, de, moet stilgelegd worden. En dan moet iedereen zich daar kennelijk aan houden, en, en uh, dan denk je altijd oh, van ja, hoe is het gelukt om dat soort lui allemaal dat soort posities veroverd te hebben? Die hebben gewoon beter doorgehad. Je hoeft niet eens een verkiezing te winnen. Als je maar dat soort sleutelposities hebt allemaal, dat levert enorme macht op. Ja, inderdaad. Klopt. Maar ja, we hadden het trouwens over de horen. Dan hoor ik daar de politie die... Dat is nou? De politie die de... Ah, ik ben dat te vergeten. Ik ben me maar met het optreden. Ja, dat was het. Ja, ja, ja. Ik had nog wel een aansluitend bericht. Dan moeten we even weer uh, terug naar dit onderwerp. Uh, studenten bekogelen politie met afval op illegaal huisfeest Rotterdam. Want ja, dat is wat je gaat krijgen als je de horeca om 12 uur gaat sluiten. Ja, dit is, heeft waarschijnlijk iets te maken met het idee van de politie dat het niet te handhaven valt Omdat ze hier met allemaal vuilnis en blikjes bekogeld worden. Omdat ze dan een, een feest de nek om gaan draaien en dat feest is natuurlijk inderdaad omdat de horeca gesloten ge, had ah, ik vind de insteek van dit artikel is natuurlijk heel erg van oh ah die politie wordt bekogeld dus je moet gelijk al medelijden hebben met de politie die dan uh, die daar met hun waak, ik ben waakzaam en dienstbaar auto uh, langs komen rijden om uh, iemands feest op te, uh, op te breken uh, maar er stond nog iets anders in oh ja er stond, er stond in van ja en toen we een de inval deden toen uh, ...toen verstopten ze zich allemaal onder de bedden... ...en in kasten en in de toiletten en zo. En dan moet ook iets uitblijken van... Uh, ...en wat een lovebacker zijn het... Hè, dan, uh, dat, ze zich, ...dat ze zich moeten verstoppen. Ik denk, ja, lovebacker... Uh, ...de politie die heeft gewoon vuurwapens... ...en uh, die hebben een license to kill... ...en die hebben de hele rechtelijke... ...en de, en de militairen achter zich staan... ...en... En die studenten die, die daar een feestje vieren, die hebben eigenlijk gewoon helemaal niks. Dus dan kan je wel gaan zitten lachen. ...van ah, Ze gaan ze hun toilet op uh, verstoppen. Ja, uh, wat moet je dan doen? Uh, vuistgevecht aangaan met zijn politie of zo. Dan word je gelijk neergemaaid. Uh, ja, maar en wat er ook nog bij staat: vind ik heb ook nog wel een mooie, uh, hoe zeg je dat? Uh, massa. Nee, hoe zeg je dat nou? Uh, presentatie van de feiten. Uh, volgens de politiewoordvoerder was het in de huiskamer in het pand één grote puinhoop... met ja. openstaande flessen en blikjes alcohol. Oh nee. Ja, het is een puinhoop. Dus het, waren, het, is een het, waren, het waren gewoon onbe onbeschaafde lui die dingen gooiden. En, ze, en het was een puinhoop. En ze waren allemaal stom dronken. Dus nou, dat, zijn onze, dat zijn nou de tegenstanders waar wij mee te maken Training. hebben. Framing op en top. Kun ja. je ja. ja, goed. Ja, verder. Ik heb gezegd... Of de omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast, konden ze niet zeggen. De politie trad op omdat het op dit moment niet is toegestaan... om met zoveel mensen in, uh, samen te komen in een huis. Dus uh, uh, ja, waarschijnlijk zijn er niet eens geluidsoverlast geklaagd. Wat, wat ik een veel geldiger reden had gevonden... want die mensen die bij elkaar in een huis zitten... die hebben gewoon zelf gekozen daarvoor, voor de risico nemen. En uh, uh, als er geluidsoverlast is, ja, dat is inderdaad irritant voor omwonenden. Maar dat willen ze niet zeggen, dus dat was er waarschijnlijk gewoon niet we zijn wel getipt toch, uh, want ze zijn toch niet zomaar daar naartoe gegaan, uh, lijkt mij. Misschien zo'n alert uh, burger, hoe noem je dat? Uh... Kano. Ja, ja, Kano, mm -hmm. ja. Ja, nou ja, ze willen het in ieder geval niet uh, voor de camera uh, uh, toegeven. Dus ja, dan kom je er ook niet achter. Ja. ja, ik denk ook wel dat het er wat mee te maken heeft. dat er dus, uh, Ik weet niet precies welke dag dat dit plaatsvond. Maar nu dat de horeca dicht gaat om 12 uur... Ik weet nog wel, maar eigenlijk weet ik het niet. Want ik was nooit zo van naar de horeca toe gaan. Ik was altijd meer van het potje pokeren bij vrienden. Maar in ieder geval heel veel van mijn vrienden die dan wel uitgingen. Nou, die gingen eerst met z'n allen bij elkaar zitten tot een uur of elf, twaalf, één ja, uur. Dan indrinken, goedkoop indrinken. Goedkoop indrinken. Dan gingen ze een uurtje of twee, drie gingen ze naar het centrum en dan aan het einde ja dan hoopten ze dat ze weer iemand leuks tegen waren gekomen en dan ging je de rest van de nacht met die mensen mee dus ja als je nou om twaalf uur al naar huis moet ik, ik denk dat er in Breda inderdaad helemaal niks te doen is hoor voor twaalf uur gaat er echt niemand op stap dus ja dat uh, gaat een heleboel van die tenten vooral van die jongere cafés als jij een eetcafé hebt en jij kan supergoed koken weet je wel en jouw jouw jouw drukte piek die zit rond een uur of zes in de avond, want dan komt iedereen bij je eten. Ja, dan zul je er redelijk goed doorheen komen met die nieuwe regels. Alleen als je echt zo'n feestcafé bent, wat op zaterdag nacht 85% van zonnepred draait. Ja, nou dan, uh, dan, dan wens ik je sterkte. Ja, je hebt het idee dat het echt tot doel heeft bij de, om de jongeren op, op stang te jagen, gewoon. Om ze helemaal gek te krijgen. Want ik denk nou. dat, dat je inderdaad dat gerel, dat is ook wat je in de VS ziet, dat is als je mensen... Van de hele tijd in een huis opsluit, dan worden ze helemaal gek... en op een gegeven moment dan... Uh, ja. dan gaat de vlam in de pan en het maakt niet uit... wat de opgevoerde reden daarvoor is. Nee, Het en is gewoon... Dat... de lockdown is de, is de reden, die mensen... die worden helemaal kriegel, want die zitten al... Uh, tien weken op mekaars lip. En hmm. mensen, dat zijn sociale wezens... die moeten af en toe naar buiten kunnen. En daarom zeg ik ook in heel veel van mijn Facebook-posts... social distancing en mijlkorven... zijn een uh, vorm van marteling... Want dat is het gewoon. En, nou ja, goed. Ja, het is ook heel raar dat uh, een van de, van de risico's van, uh, of, of wat helpt tegen corona, dat is vitamine D en zonlicht. Nou, je mag niet meer naar buiten toe. Uh, uh, als je heel dik bent, dan loop je ook een extra risico op corona. Dus de, de fitnesscentra zijn ook gesloten. Dus ja. Er was iemand die had het zo allemaal op een rijtje gezet. Het, was echt, het leek wel gewoon of, alsof we allemaal ja. maatregelen hadden doorgevoerd... om mensen zo snel mogelijk dood te hebben. Ja, en het meest absurde vind ik nog altijd het hele hcq verhaal waar gewoon een, een prima werkend medicijn is. Ja. En de Nederlandse ja, overheid koopt het gewoon allemaal op op dit moment... zodat niemand het kan kopen. In Nederland kopen ze het allemaal van de markt af. Hm. Nou, en dan kun je dus niet uh, je eigen... Uh, ja, ik moet het hier nog. Ik ben volgende wil week. Kun je dat even... op het dark web nog kopen, eigenlijk? Nou, ik, ik zit hier in Servië. Ik denk dat ik het. Want ik heb het. Ik loop al een tijdje over te denken. Maar ik ga morgen. Na, nou, ja, morgen ga ik een afspraak maken om naar de dokter te gaan. En dan zeg ik gewoon tegen die vent. Ik wil die hydroxychloroquine met zink. Schrijf het mij maar voor. En ik denk dat ik het hier in Servië. kan ik het toch wel uh, voor elkaar krijgen, denk ik. Nee, hm. dat, uh... ja, dat je dat opstuurt. Dat kan hier met grote winst verkocht worden, denk ik. Ja, nou Peter, laten we na de hand nog even kletsen met elkaar, want mm -hmm. ik, heb, uh, ik kan nog even wat delen in de chat. Ik heb sinds een uur heb ik mijn eigen crowdfunding campagne. Oké, okay, jij ja, over... mag het even in de gooien oh, hoor. Gooi het allemaal maar op de chat. moet je even zo'n short url ja, doen, zodat mensen het makkelijker kunnen overtypen? Ja, ja, ja. ja het heet flipstarter.josilivo.com. Okay. Daar heb ik net allemaal uh, de lucht in geholpen. En daar verkoop ik een flipstarter... aantal van mijn Lieberland Merits. Oh, je, je hebt een website joshelivo.com? Ja, sinds vandaag is die in de... Is... Oh, Oké, okay. en dan is het Flipstarter subdomein. Ja, flipstarter.joshelivo.com. En dan kom je op een website en dan kun je met Bitcoin Cash een donatie doen. En daarvoor krijg je voor iedere dollar die je doneert, krijg je de Lieberland merit terug. Hm. En ik hoop dat ik dus een aantal van die Lieberland Merits, nou ja, in totaal probeer ik er 10.000 te verkopen... Hm. En uh, met dat geld, er zijn een aantal projecten waar ik hiermee bezig ben. En ik wil onder andere voor het streamen, wil ik een nieuwe computer kopen. Dat zeg ik ook al een tijd. <tie> en er is ook nog een vriend van mij en die heeft een eigen blockchain. En daar wil ik mee gaan helpen met mijnen. En al, al met al <tie> kom ik, ja die 10.000 euro die zijn zo op in ieder geval. Dus dit is een manier voor mensen. In totaal zoek ik 50 bitcoin cash. <tie> En als mensen dan, uh, je, je, zodra dat ik die 50 Bitcoin Cash bij elkaar heb, dan pas wordt er geld aan mij overgemaakt. Dus je kan nu al zeggen van nou ik wil best 100 euro meedoen, maar alleen als jij die totale, dat totale bedrag hebt. Dus nou ja, dat is nou weer iets nieuws, dat run ik vanaf nu tot en met 6 november, één dag na uh, 5 november 5 november is de dag van, uh, van Anonymous, hè? met het maskertje van uh, remember, remember the 50 of november, mm. dus ik ga nou volgende week op mijn verjaardag ga ik er wat aandacht aan besteden, dan heb ik heel de maand oktober met de verkiezingen dat ik er aandacht aan ga besteden en dan no nog even november en dan hoop ik dat ik uh, 50 bitcoin cash mag bijschrijven, Oké. Okay. dat zou ik mooi zijn ik zit er nu op, ik zit even te kijken hoe het nou precies werkt, ik heb nou die schijf op 50 dollar gezet en moet dan... Oh, kan je het ook op dollar selecteren? Oh ja, dat stond erop. Uh, ik heb 0,25 ja, Bitcoin 5. Cash. Dus ik denk dat ik het gaat gewoon live in de uitzending even overmaken. Uh, ja. Kun je dan eens even alvast het volgende bericht aankondigen? Dan, uh... Zullen we eens even doen? Ja, misschien moet je er even mee wachten... ...want je moet er een speciale wallet voor runnen om het te kunnen oh, okay. doen. Oh oké, kan niet met de want Bitcoin Bitcoin Wallet? Nee, want je maakt namelijk niks over. Je, oh. je, je zegt het alleen toe als het totaalbedrag is opgehaald. Dus alleen als ik alle, al het geld ophaal, kun je mijn geld wordt het geld ook echt overgemaakt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, anders doe ik het aan. Uh... Noem de URL nog eens een keer. Joschelivo. Ja, ja, Flipstarter. Ja, hij staat ook in de in de Skype. Ik zal hem ook even tikken. Hij staat ook in de Twitch, wilde ik zeggen, maar ik zal hem ook even in Skype. Ik hem ook even sturen. Ja. Jij bent die ene luisteraar. In de komende. <laughs> In de... Nou, dat weet ik niet zeker, want ik doe altijd, als ik meeluister, zet ik het beeldscherm op pauze. Je kan ook op het dingetje klikken, ja. ik kan even zien. Hier. Ja, dat getal wat je op dit moment het Getal, getal wat we... je in het... Lurks en Feed doen ook mee. Ik weet niet of je dat ziet in jouw uh, setup, maar... Ja, ja er zijn, ja, altijd, zijn klein... altijd meer luisteraars dan het getal dat je daarboven ziet. Inderdaad, dus, okay, mensen ja. zonder account die luisteren, die telt hij niet mee. Ja. Dit was even mijn, mijn reclame voor mezelf. Dus dit is een, een, een unieke mogelijkheid om wat Lieberland Merch te kopen. Zeggen we even. En dit, uh, uh, het volgende artikel is wel van nu.nl. Dus we hadden toch weer genoeg van uh, de Metro. Ja. Uh, Rutte over voetbalfans. Op 21 september heeft hij gezegd, ze moeten gewoon hun bek houden. Ah, ik dacht dat hij dat al een keer gezegd had. Want dit filmpje heb ik heel veel voorbij zien komen met bek houden, bek houden. Ja, hij, hij zegt dat wel vaker. Hij, hij wil een beetje het gewone ja. volk aanspreken. Uh. Ja, ja, ja. Minister-president Mark Rutte heeft zich flink geërgerd aan de voetbalfans die afgelopen weekend in de Eredivisie liederen zongen. Uitgebreid juichte. Oh, liederen zongen uitgebreid juichten en onderling geen anderhalve meter afstand hielden in de stadion. De premier kan niet begrijpen dat supporters zich niet aan de coronaregels houden. Ja, hij is natuurlijk nou. ook geen voetbalfan, denk ik. Hè? Nee, dat, dat lijkt me inderdaad zo. Uh, ja, zal ik even doorgaan met ja, Lezen? Of, lees uh, verder, nu krijgen we namelijk de quotes waar het om gaat. Dit moet je gewoon niet doen. Hè. Het is heel dom, want zo krijgen we het virus niet onder controle, zei Rutte maandag. Gewoon je bek houden als je er zit. Na die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen. <lacht> <lacht> en voor hem is het wel te doen, want hij vindt er waarschijnlijk toch geen zak aan. Ja, inderdaad. Nou, dat is een beetje hetzelfde als. Uh, nou, nou nee, zit er een beetje vallen. Die opmerking ga ik niet maken. Maar het is inderdaad, het is. Uh, ja, weet je wel, niet mogen juichen bij een voetbalwedstrijd. Dat is een beetje als uh, een gecensureerde pornofilm. niet ja. <lacht> Ik vind het ook wel mooi Er staat hier volgens het coronaprotocol... ...van de KVB mogen supporters in het stadion geen liederen zingen... ...en niet uitgebreid juichen. Dus wordt er wordt een doelpunt gemaakt van, ...ja, maar moet je... Yo. je mag niet te hard juichen. Ja. Ja, dat is Wat ja, zijn ze het eigenlijk gewoon... van de pot gerukt af en toe. Dat is echt een heel wereldvreemde vogel. Ja. ja, de clubs zelf zijn verantwoordelijk... ...voor de handhaving van de coronaregels... Bij excessen kan de burgemeester ingrijpen. Ja. Nou, uh, Feyenoord gaat een onderzoek instellen... naar de kans op besmetting in de buitenlucht zoals een stadion. Nou, dat kan ik jullie al wel vertellen. Die is vrijwel nihil. Uh. <laughs> Want in de buitenlucht is er zulke goede ventilatie... dat die aerosols ni niet van toepassing zijn. En daar zijn we dus nog steeds niet achter. Hè? Met de mainstream media zijn we nog steeds bang voor de grote druppels. En daarom moeten we anderhalve meter afstand en een mondkapje... En in mijn wereld gaat het dus om de aerosols en om de ventilatie. Nee, maar, het is ja. ook wel mooi. Woordvoerder van de KWB zegt in een gesprek met nu.nl... dat de voetbalbond niet van plan is het coronaprotocol te wijzen. Je zag afgelopen weekend dat het er bij de ene club beter ging dan bij de andere. Het was ook in tweede, pas in de tweede speelronde. Dus ik denk dat veel supporters nog even moeten wennen aan de regels. Het is niet de eerste keer dat Rutte zich uitlaat... over het verbod op het juichen in voetbalstations premier de eind juni al dat supporters bijvoorbeeld hoera kunnen fluisteren als er is gescoord oh my god ik zeg wel dat, hier zit nu.nl een beetje de premier in de zijk te zetten <laughs> dat ze hoera kunnen fluisteren ja. 1,8 duizend reacties ja. nou, ik doen ga heis, heis, nee, <laughs> dit is een enorme ratio post is dit hè? ja ik kan er nog op klikken maar ik, ik, ik wil het eigenlijk niet weten ik wil het eigenlijk niet weten, want dit is een nu.nl artikel over voetbal. Nou, dan moet het niveau toch wel ontzettend laag zijn. Ik heb hier de hoogste post. Zal ik hem dan maar even ja. doen? Sondertje. Sondertje. Oké, okay, Sondertje. Het niveau, het niveau van communiceren is in dit land diep gezonken. Waar, is het een, waar in het verleden een simpel verzoek om het gedrag aan te passen volstond, is het nu nodig om schuttingtaal te gebruiken. Ik neem het, het premier niet eens kwalijk. Kennelijk is dit de enige communicatievorm die de doelgroep begrijpt. Het is bekhouden of klappen krijgen van de ME. Dat wordt de nieuwe norm. 18 likes. Mm -hmm. dus, uh... nou, dus het is ja, omdat uh, eigenlijk zegt hij van ja, eh, normaal doe je gewoon alles wat een politicus zegt gelijk. En uh, ja, ja en, uh, nou is het uh, klappen krijgen van de NE. Dat is de... Dat, dat, wordt dan het logische gevolg, want ja, je kan natuurlijk niet hebben dat mensen niet doen wat de premier zegt. Dus dat wordt. Ja, uh, deze, dan moet schrijver, hij... deze schrijver is volledig in de angst van corona gegrepen. Die vindt het allemaal meer dan logisch. krijg 65.000 euro worden. betaald om dat te zeggen. Dat zou ook ja. nog eens kunnen. Ja. Of we mocht ze NOW uitkeringen dus met, houden? Met comments op nu.nl niet te doen, want als je 18 accounts aanmaakt, dan sta je bovenaan. Dus uh, daar hoef je geen 65.000 euro voor over te maken. Maar ja, dat is wel het niveau van wat deze Sandertje hier op nu.nl uh, schrijft. Ja, ja, dat, uh, maar uh, wat ja. vindt Rutte zelf van zijn uitspraak? Volgende artikel. Rutte noemt zijn uitspraak over juichende voetbalfans niet zo fraai. Waarom zeg je dat? Ja, en dat is dus ook weer zo ja, Dit is typisch Rutte ja. inderdaad. Mooi dat deze er meteen achteraan komt. Ook nu.nl. Ja. Uh, dezelfde dag volgens mij, maar dan een paar uur later. Mark Rutte betreurt zijn uitspraak van maandag dat juichende voetbalfans hun bek moeten houden. Het woord was niet zo vrij, maar ik sta wel achter mijn boodschap. Oftewel, hij zegt ook geen sorry, want ja. hij, hij wil gewoon nog een keer de aandacht voor hetzelfde. Uh, uh, en dat vind uh. ik met die Rutte elke keer zo, weet je wel. Hij, hij zegt gewoon niks en hij durft geen standpunt in te nemen. Het is elke keer, ja... Dus misschien uh, moet hij naar D66 waar... toe. <laughs> De ene dag zeggen ze tegen hem... Rutte, zeg even wat van die voetbalfans, Want dat kan niet. En dan zegt hij er wel van. En dan de volgende dag zeggen ze... Hé hey Rutte, trek even je woorden in. Want je was te scherp. En dan zegt hij... Oh ja, het spijt me. Maar eigenlijk spijt het me ook weer niet. <laughs> Weet je wel? Dus ja, wat heb je aan ja, het Het is eigenlijk ook een vorm van schreeuwen dit. Hè? Eh, je moet gewoon je bek houden. Eigenlijk is het raar dat je tegen mensen die schreeuwen... Dat je, eh, dat je schreeuwt dat ze niet moeten schreeuwen. Ja, hij loopt gewoon te stampvoeten als een baby. Die ja. Rutte. Maar het is natuurlijk heel raar dat... dat... Je ziet dat het hele verhaal achter democratie was natuurlijk dat de, de heersers zijn de dienaars eigenlijk. Dat is net zoals in de Bijbel uh, werd uh, gezegd van, de, ja, Jezus was de heer die de voeten waste van de discipelen. Dus, dus uh, de, de heersers zijn uh, voetenwassende heersers. Maar uh, dat is natuurlijk allemaal theater voor de Buden. want in werkelijkheid is het gewoon... Uh, en, uh, en je moet je gewoon je bek houden als ik dat zeg. Uh, dat, is, uh, dat is hoe democratie dan in de praktijk werkt. Ja, nou op dit artikel wordt ook weer op dezelfde manier gereageerd. Hier hebben we het eentje De uitspraak was meer dan vrij. Eindelijk eens een duidelijke uitspraak die hopelijk mensen aan het denken zet. Ja, ik denk dat die mensen die zich er niet aan houden wel genoeg hebben nagedacht. Maar goed, mijn mening is dat we de stadions leeg moeten houden tot er een vaccin is. Ja, ja, ja. Die ja, mm. Maar dan wel ondertussen dan kunnen we mooi even een paar miljoen aan de, of misschien wel een miljard erover maken aan alle voetbalclubs die allemaal failliet gaan. Mm. Want er is niemand meer die een kaartje koopt. Ja, je betaalt eigenlijk gewoon voetballers zonder het voetbal te zien. Eigenlijk hoeven ze niet meer te werken ervoor. Maar... Ja. En, en daarbovenop betaalt iedereen ook mee. Ook mensen, vroeger was het dat mensen alleen die naar voetbal keken of... Een kaartje kochten. Maar nu moet gewoon iedereen meebetalen aan die voetbal. Uh, ja, jongens. Ja, nou dat moesten we al wel hoor. Ik, woon, ik kom uit Breda. En als je weet hoeveel miljoenen dat er al naar NAC zijn gestroopt. Jongens, jongens, is... jongens. Wie, wie, maar Het is ook wie, een hele raar. Als ik heel even mag interrumperen, sorry. Uh, heel veel van die clubs die er, uh, Wie zijn de eigenaars van die clubs? Uh, weet je, weten jullie dat? Ik weet het. Dat ligt eraan. Bij NAC is dat bijvoorbeeld de gemeente Breda. Dus is, uh, de gemeente Amsterdam die heeft 51% van de aandelen van Ajax. En die bezit uh, ook grotendeels de arena, meen ik. En overal in al die steden is het gewoon de gemeente. is gewoon de grotendeels eigenaar of uh, 100% eigenaar van het stadion. Dus, uh, ja. Er ja. ja. ja, is al een keer geweest, want er waren ook heel veel voetbalclubs over gefinancierd. En die hebben allemaal financiële problemen gehad. En vaak werd er dan een constructie opgezet. Dat... Uh, bijvoorbeeld NAC heette vroeger NAC en dat heet nu NAC Breda omdat dus de gemeente Breda daar zoveel miljard in heeft gepopt, of miljoenen, ja. sorry een miljard is te veel, maar... en zo zijn er dus als er, als er een, in de voetbalclub de naam van waar ze spelen staat, dan is er waarschijnlijk een 51% belang voor de gemeente. Uh, maar goed, ja Peter verder. nou nee, mijn verhaal kwam wel bij het volgende bericht eigenlijk. Oké, ja, okay, ja, ja. We gaan we even het volgende bericht erbij halen want de toon van het coronadebat slaat om het kabinetsbeleid staat onder curatelen. Scherpe woorden. Ja, opeens uh, is de Kamer snoeihard oh, over het kabinetsbeleid. Oh, ja. Omdat er besmettingen allemaal zo oplopen. Ik zou zeggen, hou er gewoon op met al dat testen. Dan ben je ook die besmettingen kwijt. Um, nou ja, doe gewoon een keer goede testen. Zodat je weet of er echt mensen ziek zijn en zo. Dat kan ook. Ja, maar die zijn, die, er, die, zijn er, die zijn er geloof ik niet. Die PCR-test is gewoon onnauwkeurig. Nee, die, die, punt, Peter, die meten allemaal bro punt, brokstukjes van het DNA. En, uh, ja. het, het, het echte punt is dat, maar ja, dat is weer, uh, kun je het bewijzen of niet... ...maar ik heb wel meerdere bronnen die het bevestigen... ...maar ik heb de stukken zelf nooit gezien. Het coronavirus, COVID-19, is nooit geïsoleerd. Ja, heb ik ook gehoord. Hè. Dus dat, dat is nooit aangetoond dat het überhaupt bestaat... Ja. en dat kun je dus ook niet testen ja, dat is ze hebben dat alleen herleid ze hebben, hebben wel DNA, maar dat hebben ze herleid door allemaal brokstukken aan elkaar te plakken van, de, uh, ja. van het virus en er is, er is nu dus een string van een, een, een stukje DNA en daar testen ze op maar dat kan ook betekenen dat je een ander soort virus hebt en dat gaat ook op dood virusmateriaal. ja, alles virusmateriaal is dood maar in ieder geval uh, ook als je het een al gehad hebt is virus ja dan kan het ook nog positief worden. En sowieso als je maar uh, blij. Het gaat om. Uh, uh, ik weet niet exact. Nou weet ik het woord er niet voor voor. Maar je, je, het gaat om. Uh, ook de periode dat je test. Want op een gegeven moment. Dan kweek je het zo erg op. Dat elke test positief wordt. Als je maar door blijft concentreren. En concentreren. Dan wordt op een gegeven moment alles positief. Dus ook dat heeft een invloed. Hm. Ja, wat ja, ja. ik ook raar vind. Je, die lui die zitten ook nog helemaal in een soort. Uh... Denk je wel, kunnen die lui nou nooit eens een beetje onderzoek doen, dat soort uh, gasten? Want dan zeggen ze: testen, traceren en isoleren op losse schroeven. Dat, waarom lukt het Nederland niet om het testbeleid en het opsporen van besmettingen. wat door het kabinet cruciaal wordt geacht voor virusbestrijding van de grond te krijgen? Het testen, traceren, isoleren staat losse schroeven, concludeerde ChristenUnie-Kamerlid Carla Fa Dick Faber. Voorafgaand aan het debat werd bekend dat momenteel 10.000 testaanvragen worden afgewezen. als gevolg van tekorten. Onverantwoord, zei Wilders, die nooit de beroerte is om een beetje stennis te schoppen, natuurlijk. Uh, de, maar. en de zorg te pompen. Ja, en, en ik las ook ergens op van. er is een tekort aan. Uh, aan van die nazi ambtenaren die. Uh, die uh, tracers, oh, ja. zeg maar. die, die, oh. die mensen, uh, ...contact tracers, die. die, uh, die gaan varen zo. met wie heeft u allemaal contact gehad de afgelopen tijd? En uh, ja. Het idee dat je op dit moment nog de zaak met isoleren, traceren, kan tegenhouden. Dat is gewoon absurd. Je hebt gewoon al veel te veel besmettingen. Je hebt veel te veel mensen die besmet zijn om het, om het nog in toon te houden. Je moet wel voor, voor herd immunity gaan nou. Dat is echt, uh, ja, dat is gewoon niet te doen nou. En, als, het nou als je, als je helemaal, helemaal virusvrij bent en er komen af en toe vier mensen het land binnen. En die test je voordat ze binnenkomen of zo. Dan kan je dat nog in de... In de, in de in de gaten ja. houden, maar, maar op een gegeven moment dan is het zo wijdverspreid. verspreid, dat kan er gewoon echt niet meer. Ja. En ze zijn ook een beetje, ik merk ook een, echt een contradictie, uh, want uh, aan de ene kant houden ze gro uh, grote bedrijven die um, uh, massatesten kunnen doen. Ja, er was een artikel over, over Follow the Money, die had ik er eigenlijk nog in willen gooien. Maar die, die hadden een artikel gepost over dat, uh, er waren, die hadden grote testlabs uit Duitsland. Die, uh, die, die konden massaal al die testen doen. En die werden tegengehouden door de Nederlandse, het uh, is een soort belangrijke, belangrijke vereniging van microbiologen. En die doen nu de test. En uh, ja, die zien die grote testlabs niet zitten, want ja, dan uh, zitten zij zonder werk. En uh, die houden dat dan tegen, waardoor, je dus, uh, te uh, ja, waardoor ze dus niet massaal uh, kunnen testen eigenlijk. Dus houden het, eigenlijk, uh, zorgen, uh, het beleid van de overheid zorgt er eigenlijk voor dat er niet eens massaal getest kan worden. Snap je ja. wat ik bedoel? Hadden wij vorige week ook, hadden wij vorige week ook niet zo'n artikel dat uh, het ministerie het uh, tegenhield dat we... Inderdaad, eh, ook, eh, ook vanaf andere plekken die tests konden doen, dat het ministerie daarvoor verantwoordelijk was. Daar nee, hebben we volgens mij een honkere hangout ja. over gehad. Maar... Oh, oh, oh, oh. ja. ja, in ieder geval zouden aan de ene kant houden ze dus zelf tegen. En er was, uh, ja, dus dan zo'n vrouwtje, die is dan uh, die, die, die heeft dan iets belangrijke positie bij die, uh, die coronabestrijding. En die is tevens de woordvoerster van de microbiologen. Hm. Dus ja, die heeft dan ja. twee petten op. Zeg maar, die heeft een heel groot hoofd, laten we zo zeggen. En uh, past passen meerdere petten op. En uh, ja, die houdt het dan allemaal tegen. En dan gaat uh, ja, Rutte en de rest, die gaan daarin mee, weet je wel. Dus ja. ja, er, er ook wordt ook wel gesignaleerd dat... Uh, Dit dat vind ik ook wel apart, hij verwees naar een groep bekende en uh, minder bekende Nederlanders, <laughs> dat is ook wel apart. De bekende en minder bekende Nederlanders, dus er worden ook even een paar, paar bekende Nederlanders te klappen op de oren gekregen, dat ze niet bekend genoeg zijn, uh, die zich dinsdag op initiatief van Willem Engel van Viruswaarheid, tussen haakjes, voorheen bekend als Viruswaanzin, op sociale media tegen corona keren. Jette keurde de acties af, maar wees ook op de rol van het kabinet. En die, die uh, uh, ik weet niet of dat nou hier staat, ik geloof het niet, maar... Het woord, uh, die Willem Engel wordt een complotdenker genoemd. Hè? Dat is, uh, uh, de vraag je ook af, is dat nou een wapen dat al een keer bot begint te raken? Dat uh, gewoon iemand een complotdenker noemt men dan maar uh, vanaf zijn nu. Waar je het precies die, op? Want, uh, die Willem Engel een complotdenker, wat is dan een complot precies? Uh, ja, wat die, uh, precies. Well, dat Willem, Engel, Willem Engel zegt dus in ieder, ieder interview, zegt hij nee ik doe niet aan speculeren. Wij doen puur en alleen wetenschappelijk onderzoek en ja. daar houdt hij zich dus ook aan ja. en dan zegt hij ja maar hij wist, toch, hij wist natuurlijk al dat dit eraan ja. zat te komen want ze noemen al iedereen een complot het gek is, ik ja, ja, ja. Denk, bij, bij een complottheorie eh, gaan ze vaak in tegen de wetenschap hè en je er had iemand die had dat heel mooi op een rijtje gezet, alle, uh, allemaal uitspraken van Rutte, ook in de Tweede Kamer en tijdens Persconferentie, waarin zei: Ja, ik kan het niet helemaal wetenschappelijk onderbouwen. Ja, we hebben waarschijnlijk we hebben nog niet alle feiten. Of ja, het wordt maar ongeveer voor 10% uh, f, uh, is het waar of zoiets. En uh, Allemaal van dat soort dingen op een rijtje. En het gaat allemaal over coronabeleid, weet je wel. Waar hij continu toegeeft dat het niet onderbouwd wordt. En ook, er, er ja, kwam ook nog iets van is ook, is RIVM, dat... die, die kwam er ook nog bij, weet je wel. Die zei ook nog dat soort dingen, dat ze het niet konden onderbouwen of dat er geen wetenschappelijk bewijs voor iets was. Dus ja. En zegt hier ook uh, iemand, Klaver, die zegt, ik heb het idee dat er wordt gelogen. Dat, dat zou je als een, als een complot kunnen kenmerken, want hij zegt, voorse kritiek was er ook op aangepaste mondkapjesrichtlijn ja, van het ja. RIVM. Medewerkers in de oudere zorg zouden bij het vluchtig contact geen bescherming hoeven dragen. Uit onderzoek van Nieuwsheer bleek dat het RIVM in de richtlijn de schaarse beschermingsmiddelen liet meewegen. Terwijl het kabinet altijd volhield dat de korter geen rol hadden gespeeld. Klaver, ik heb het idee dat er wordt gelogen. Ja, wat zeg je daar in feite? Dat er een soort complot is? Uh, dat er Ja, ik ja, er... ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja, kan wel anderen voor complot eruit maken, maar kennelijk begint zelfs klaver te denken dat er een, een, een complot gaande is. Het leuke van het Nederlandse woord complotdenker. Dat is anders dan conspiracy theorist. Want in het Nederlands zit er nog het woord denker in. En dan kan je ja, in ieder geval ja. zeggen van nou ik denk in ieder geval nog. Al die schapen die het nos volgen. Die doen dat niet. Weet je? Ja, dus, ja. Ja. ja er zijn een heleboel mensen die een enorme allergie hebben tegen. Die, die inderdaad gelijk als ze complotdenker horen dan is het lijkt oké. Okay. Iemand heeft iemand een complotdenker genoemd... daarmee is die, die iemand die complotdenker genoemd is... die is gelijk afgeserveerd. Want, want ja. iemand anders heeft hem een complotdenker genoemd. Maar ze zeggen nooit... wat ik veel logischer zou vinden... en ook, ook libertariërs hebben dat wel hoor... dat ze bang zijn om met een complotdenker geassocieerd te worden. Want hè, dan, dan zijn ze gewoon gekken. Maar je kan toch gewoon zeggen van... jouw theorie is onjuist. Je kan gewoon zeggen... Hij is, volgens mij is jouw theorie onjuist. En, ja, maar, nou, maar waarom ga... noem je dat nou een... een conspiracy theory. Waarom zeg je niet gewoon een incorrect theory? Of een correct theory? Ja, dat is dus toch omdat zoveel mensen gehypnotiseerd zijn door die televisie. En dat dat inderdaad een triggerwoord is, voor dat soort figuren, om dan maar gewoon het meteen uh, weg te laten. Weet je wel? Van nou, oké, okay, dit is niks. Uh, laat maar zitten. Ja, maar ze durven dus ook niet te zeggen, het is een onjuiste theorie. Want dan zijn ze bang dat ze zeggen oké, okay, wat is er dan onjuist aan? Dan moeten ze moeten zich ze aangegeven wat er onjuist aan is hebben ze waarschijnlijk hebben ze nooit, hebben ze nooit gelezen. Ze hebben nooit geen onderzoek gedaan. Of ze hebben nooit onderzoek gedaan. Ze hebben, ze hebben geen idee waar het over gaat. Ze, hebben alleen, ze kakelen alleen maar naar wat de officiële kanalen zeggen. Dus, dus ze willen die discussie niet aangaan. Want dat zou gebeuren als je iets een onjuiste theorie zou noemen. Dan zou men zeggen. Oh dat is interessant dat jij het onjuist vindt. Dan laten we het daar eens over hebben. Misschien kunnen we tot een vergelijk komen. Of kunnen we ontdekken wat er dan onjuist aan is. Nee. Als jij het een complottheorie noemt. Dan hoef jij niet over de juistheid te discussiëren. Daar kan je, gewoon, daar kan je het bij laten. Want iemand, daar kan iemand niets tegen inbrengen. Die, die, uh, die kan niet zeggen: ja, maar hij is wel juist. Ja, complottheorie zou nog steeds juist kunnen zijn. Maar uh, ik heb nooit gezegd dat hij onjuist was. Het is, het, het is een halfbakken kritiek, zeg maar. Het is, een, het is een kritiek waar je niet terug kan slaan, eigenlijk. Net als een. ...als een, een klein kindje in het gezicht spuwt in de tram of zo. Je kan niet terugslaan, want dat is een klein kind. Maar uh, ja, ja, het is, het is, wel, uh, het is wel, voor, wel geleverd, zeg maar. Ja. Ja. Vroeger is, hebben de definitie ook aangepast. Hè? Want vroeger uh, heb ik wel eens in discussies... plaats ik gewoon uh, copy and paste ik gewoon ...wat de dikke van Dalen zei over complottheorie. En het was dan een uh, theorie dat een... Um, een groep mensen de samenleving wil beïnvloeden met bepaalde zaken, weet je wel. En dan post ik dat en dan zet ik eronder, geloof jij in de overheid? Dat de overheid bestaat. Dus als, want als die ja. ene zou zeggen, ja, nou ja, kijk eens hier boven mij een complottheorist, weet je wel. <laughs> ja, precies. Nou ja, dat zeg ik ook iedere keer. Als mensen ja. mij van complottheorisme beschuldigen. zeg ik ja. Jij gelooft toch in een koning. Dat is toch het hele complot. Dat jij uh, je belasting aan een koning afdraagt. Dat is toch het ja. complot. Wat hebben we nou dus aangepast ja, ja. de laatste tijd. Over dit jaar. Uh, want ik wilde het laatst ook weer in een discussie posten. Want iemand die zal mij uh, voor denken uit te maken. En toen ja, wilde ik dat posten zag dat, die, uh, dat het allemaal veranderd was. Dus ja. Uh, yeah. yeah. Maar dat is het nu dan. Uh, of, uh, ze het hebben het het wat uitgebreider uh, gemaakt. Zodat je de, de Willem Engel ermee kan framen, of zo. Maar dat is hetzelfde als terroristen. Ik wil eens begrepen dat uh, saai, ja, Amerikaanse over, de Amerikaanse overheid die had een commissie in het leven geroepen om een definitie van terrorisme te geven. Maar ja, daar kwam dan als eerste uit, bijvoorbeeld mensen die. die vanwege politieke redenen geweld gebruiken. En de Amerikaanse <laughs> overheid zegt, ja, wacht eens even. Dat, zijn dat wij. Dat kan niet, want dat, dat doen wij ook. Je moet, je moet hem aanscherpen. En dat, ja. dat zie je heel vaak. Dat er dan, ze werden geloof ik een heleboel keer teruggestuurd, want elke keer was het zo van, uh, van uh, ja, maar dat doen wij ook. Uh. Dus ja, uh, dat, uh, uiteindelijk kom je er dan op, op uit. Ook bijvoorbeeld als je bij diefstal kijkt, staat er vaak een definitie niet van het uh, wegnemen van iemands eigendom. Want, want dan zou belasting ook diefstal zijn. En, en dat, ja, dat voelen ze wel aankomen. Dus dan zeggen ze het wederrechtelijk uh, wegnemen van iemands eigendom. Of het wederrechtelijk vermoorden of doodmaken van iemand. Dus doodmaken is niet het probleem. En, en uh, tot slaaf maken is niet het probleem. Maar als je dat wederrechtelijk doet, dat is het probleem. Uh, ja, dat zie je bij, ook bij de human, uh, European Convention of Human Rights. Daar staat dan ook bij. Van, uh, ja, uh, het is... Uh, het is uh, niet toegestaan om mensen het leven af te nemen. Dan denk je van, oh, nou, dat is mooi. moord is dus uh, niet toegestaan. Maar dan staat er subparagraaf. Ja, uh, behalve als de overheid het doet na due process of zo. Als, de, als ze een proces gevoerd hebben. En uh, er staat ook bij, ja, is verboden. Uh, behalve als je in de gevangenis uh, zit door de overheid, dan uh, kan je wel gedwongen worden. En uh, als het gaat om je burgerplichten ten uitvoer te brengen. Uh, dus dat hebben allemaal van die uitzonderingen er dan bij gemaakt omdat als je gewoon alleen maar zou zeggen: slavernij is niet toegestaan, diefstal is niet toegestaan, moord is niet toegestaan, dan zou de, zou de overheid niet toegestaan zijn. Yeah. Er moeten allemaal uitzonderingsclausules bijgemaakt worden. Ja. Ja. Hadden we over het artikel nog wat te zeggen? Nou, ik heb wel genoeg gezegd. Het verhitte. We ja, maar je krijgt wel een beetje dat het draagvlak is denk ik, aan het wegvallen. En zelfs de Kamer heeft een beetje aan het door, door aan het krijgen, denk ik, dat dat, dat draagvlak aan het wegvallen weg, is. Ik denk uh, dat ze op een gegeven, een gegeven moment ook al doorhebben dat uh, Willem Engel een vierde zwaarheid, dat hij uh, toch een, uh, een steeds groter wordende groep is. Een verkiezingstijd komt eraan. Dus dan... En uh, ja, ze schijnen enorm bang te zijn van die influencers ook, hè? De influencers die... Uh, nou, als, die, als een groepje influencers gaat zeggen... ...ik doe niet meer mee, hashtag... Oh, ja, ja, ja. Dan, ...dan denken die gasten... ...oh shit, man, dat is trending op Twitter of zo... ...die hebben ook volgens mij van die sociale media... ...helemaal geen verstand. Die hebben het idee dat er een nee. enorme groundswell aan de gang is... Ja. ...van verzet... ...en uh, ja, om, om, gewoon omdat ze die nieuwe media... ...niet begrijpen en niet volgen... denken, oh, dit zou ons heel erg uit de hand kunnen ja, lopen. Ja, maar kijk, ze, ze willen dan... ...ze gaan denken van, oké, okay, die stemmen moeten we hebben... Weet je wel, dus dan gaan ze toch dingen zeggen van... ...oké, okay, zo'n Willem-Engel-fan zou nu ook al op mij willen stemmen, weet je wel. Nou, je ziet zeker dat Forum voor Democratie en, en, en Wilders en zo... ...die proeven natuurlijk de enorme uh, woede en, en uh, boosheid onder de bevolking... ...onder delen van de bevolking. Ja. En, en die denken van, uh, ik schep de kiezers bij bakken in mijn karretje. Dat is, uh, dit is gewoon uh, inkoppen. Ja. En, ja, dan wijzen ze gewoon op de hypocrisie, ze wijzen op de tegenstrijdigheden in de, in de richtlijnen. Dus ja, dat is gewoon uh, shooting fish in a barrel, zeggen ze dan. Ja, en hoeveel stemmen zal de LP krijgen? <laughs> Kom nou ja, dat, dat zei die, uh, die Dave Smit ook over de LP in Amerika. Hij zei van: Ja, dit is je kans gewoon. En Je moet gewoon. Nu moet je uh, gewoon. LP, zeggen van, keihard, LP in Nederland, ah. bedoel ik. <laughs> ja, maar. Eigenlijk dat is hetzelfde verhaal, denk yeah. ik. Van, uh, tegen de lockdown. En tegen de, in Amerika dan tegen de rellen uh, en de, van de Black Lives Matter en dingen. Want daar dat maken mensen zich zorgen over. Van, hey, mijn huis wordt in de fik gestoken. En er komt een meute horde, waanzinnige uh, uh, zombies voorbij. Met uh, Molotov cocktails. En uh, ik kan mijn werk mag ik niet meer doen. Dus dat is uh, dat maakt mensen. En daar kan je als LP kan je gewoon heel goed garen bij spinnen. Want dat is allebei is dat. Uh, is dat illegaal, het vernietigen van eigendommen. Nee. Daarom was het ook een beetje teleurstellend... dat uh, Joe Jorgensen... Uh, hashtag Black Lives Matter uh, tweette. Uh, dat waarschijnlijk... Uh, zelf ook niet door had, maar... Iemand beheert uh, ja, haar Twitter-account. Ja, maar desalniettemin... je moet gewoon zorgen dat je... op de twee belangrijkste punten die op dat moment spelen... daar goed op inspeelt. En, dat, en ik denk dat zo'n... Zo uh, gast van uh, Forum voor Democratie... die Thierry Baudet... en, en wilde misschien ook wel... Die hebben dat gewoon goed door dat, dat het nu cash is. Nu is het gewoon uh, eventjes uh, even hierop inhakken. En ik denk dat, je, dat ze dan een heel groot gedeelte van de bevolking ja, dat, dat, dat wel aanspreekt. Niet die ambtenaren die allemaal werkgeluk van 7,3 ja. hebben. Of 7,5 met een salaris van 20.000 euro. Die, die krijg je daar niet mee. Want die denken van uh, hoezo, er is niks mis. ja. Hè? Ja, maar dan is het toch het grootste probleem. Nou ja, goed. Ja. Nee, het zou mooi zijn als dan heel veel van die mensen gewoon niet stemmen. Dus zoiets hebben van, ja, fuck you. Uh, jullie, jullie politici proberen nu uh, gewoon een beetje ons te paaien, weet je wel. Ons stemmen mee te krijgen. Ja. Dat is gewoon een dikke middelvinger. Uh, we gaan gewoon lekker niet stem. Ik laat stemmen. iemand die was een beetje door het midden van Amerika ja. en gereisd. En die zei, sprak daar met wat gewone mensen. En hij zei het is opvallend hoe weinig die ze warm lopen voor deze kandidaat. Uh, dat dat ja. is op zich wel een goed teken dat ze eigenlijk wel weten van ja, het is allemaal gewoon een berg uh, leugens en kwarts. En, uh, maar ik, ik moet zeggen, ik zag een filmpje van Robert Valentijn voorbij komen <laughs> over uh, waarom ik Black Lives Matter haat. Dat vond ik, wel een, hele, dat vond ik, ik wel een hele sterke. Ik denk uh, ja, en die lockdown moet je ook, uh, als je die lockdown en die BLM, uh, ja, BLM speelt in Nederland denk ik niet zo, maar uh, nou, het, pas op, op Peter. Uh, ja, kijk eruit. Er uh -huh. uit. zijn heel veel mensen, ja. heel veel steden hebben eraan meegedaan hoor. In Breda was er ook wat, heb ik gelezen. Uh, en er was uh, wat in Groningen en er was wat daar. En wat, dus, uh... Nou, je hebt die quasi <laughs> met, met z'n kik uh, Zwarte Piet, uh, uh, zeg maar. Ik ga mijn kinderfeestje. Een kinderfeestje is inderdaad loopt iemand gesminkt met een Zwarte Piet gezicht. Dan uh, trap ik hem in zijn uh, gezicht. Uh, dat, dat heeft wel wat consternatie gegeven. En ik geloof uh, ook dat... dat uh, dat Bol.com en... Ze, ze zijn niet en, gewoon weer drie, dezelfde drie hysterische Twittera Twitteraars met hun met 75.000 accounts. Nou, maar er, zijn ook, er zitten ook de Silvana Simons en dat soort figuren zitten er wel bij. Ik geloof dat er wel een, ja, dat er wel een contingent bestaat van, uh, van mensen die daar ook niet verder over nagedacht hebben. En die denken, oh onderdrukte mensen, nou dat moet ik steunen. Wel uh, ja... Het zijn uh, eigenlijk meer onderdrukkende mensen... ...dan onderdrukte mensen. Ja, ik weet niet, ik, ik heb steeds meer het idee... ...want als, als ik gewoon met mijn omgeving, als ik mijn omgeving hoor... Ik, ...ik hoor nooit iemand die echt zoiets heeft van... Uh, ...van ja, die gasten moet, die Sylvana moet ik nou serieus nemen, weet je wel. Dat, uh... Ja, en toch denk ik, als ik... ...ik heb een aantal mensen in Amerika in ieder geval... ...gehoord over op de universiteiten... ...die Peter Boghossian en die lui die, die, met, ...die helemaal in dat woke gedoken zijn... ...in die woke cultuur... Ja. ...en de critical theories... ...en de, wat, wat tegenwoordig critical race theories... ...en die zeggen... ...dit is echt het grootste gevaar... ...wat, wij, wat ik in mijn hele leven gezien heb... ...het, is het de hele universiteiten liggen overhoop... ...ik zag laatst... ...werd er een coding professor aangenomen... ...die zich ging ri richten op uh, race uh, theories ook... Nou, ...nou lekker... ...daar krijg je programmeercursus van... Uh -uh. ...en die zeggen echt... Uh, dat, ...dat het... Uh, uh, ja, ...dat het academisch klimaat... Uh, ja, ...eigenlijk verloren is... ...en dat ze, ze zien niet meer hoe dat goed kan komen... En, dat het, ...en die hebben, die Brett Weinstein bijvoorbeeld ook... ...die hebben een aantal voorspellingen gedaan... T, een, ...een hele tijd terug dat je dacht... van ...nou is dat niet wat overdreven... Uh, dat, er, ...dat er op universiteiten bijvoorbeeld een dag was... ...alleen maar voor Zwarte... ...dat de blanken allemaal van de campus af moeten... ...toen, toen zei hij van ik laat me niet vanwege mijn huidkeur ...van de campus af uh, smijten... ...nou toen brak de hele hel los, toen moest hij vluchten... Wer, ...werden er lui, die gingen met honkbalknuppels... ...allerlei auto's langs om, om te kijken of ze konden vinden... En die heeft een aantal voorspellingen gedaan... waarvan je dacht van, nou, het is een beetje overdreven. Dat kwam toch allemaal uit. En ik, ik, ik zie het in Nederland ook niet. Maar ja, ik heb toch altijd het idee... dat Nederland een beetje tien jaar achter de ja, VS is aan, ja, ja, Je hebt wel van die, die, die wokegekkies... Uh, die het hier in de Nederlandse universiteit proberen. Dus, uh... Het wordt hiernaar geprobeerd met... ja, je gaat geen goede morgen dames en heren meer zeggen... en uh -huh. dat soort dingen. En ik heb het idee dat het nog niet, geen, geen grote voet aan de grond krijgt hier... Uh -huh. Maar die hebben vaak... als je, als je naar dat... Judy uh, Yuri Bezemov verhaal luistert... van uh, hoe, hoe bericht je... zo'n uh, maatschappij... ten gronde, dan ga je eerst... de demoralisation, dan... Uh, ga je... Uh, wat is het? Uh, subversion... en dan ga je... crisis, en dan... Uh, normalisation. En het blijkt wel een beetje dat plot te volgen... en daarvan is dat hele subversion verhaal... dat, dat duurt ook twintig jaar... Dus dat is het, het doel daarvan is, als jij in alle media zit... en als jij in alle academische belangrijke punten zit... dan, dat is net als een virus, het repliceert zich. Hè? Als je die ideeën, als die eenmaal in de universiteiten zitten... die spugen gewoon een hele berg mensen uit de universiteiten... Met allemaal met dat soort ideeën. En die gaan de, de bedrijven in, die gaan de, die gaan de overheden in... die gaan de hele maatschappij in. En dan, dat is... Een, maar net als een virus, het zoekt het punt waar het zich kan verspreiden. Mm -hmm. Zo zoekt zo'n zo mindvirus zoekt ook de organisaties in de samenleving waar het zich kan vermenigvuldigen. En, de, en dat kan best, dat heeft de incubatietijd, in het begin zie je er nog niet zoveel van. En op een gegeven moment, boem. dan zitten opeens al die woke figuren overal. Uh... Mm. Overal in. Dus ik, ik zou niet durven aan, zeggen, zeggen dat het een Nederlander is. Aan gekon. de andere kant, vroeg, vroeger, 20 ja, jaar geleden, als, toen ik nog op school zat en zo, uh, zat het ook vol met linkse rakkers. En de universiteiten toen ook. Uh, maar heel veel van die, van die generatie, toen die, uh, ja, die waren dan links toen ze nog op de universiteit zaten. Nou ja, dan uh, uiteindelijk moeten ze aan, aan de bak ergens. Maar zodra ze een koopwoning hebben, dan worden ze rechts, weet je wel. Dus zal dat ook niet met deze generatie zijn? Ja. Ik bedoel, ja, ze zijn nu. Nou, Ik denk ja? dat wat je wel altijd meespeelt, dat is ook met een virus zo, dat eerst gaat het heel hard door de meest kwetsbare groep uh -huh. heen. En dan denk je van, jeemig, wat een stijging van exponentiële groei. Kijk, trek dat eens door. Dat gaat, weet ik niet, hoe hard omhoog. Uh -huh. Als dat zo doorgaat, waar, waar kom je dan wel niet uit? Maar je vergeet dat dat, er, dat dat virus daarna bij mensen terechtkomen die of al immuun zijn of... Uh, of veel gezonder en een, een beter immuunsysteem okay. hebben. Uh, en dat vlakt natuurlijk enorm af. En dat maakt het voor dat virus heel veel moeilijker. En dit, en dit is eigenlijk een soort mindvirus. En dat gaat ook, denk ik, eerst de meest kwetsbare groepen opzoeken. En daarom zie je ook heel veel van die mensen die heel erg veel onzeker zijn over seksualiteit. En, en tussen drie genders en vijf seksuele orientations in de zweven. Uh, okay. En die pakken ze eerst. En, de, en Daarna wordt het denk ik veel moeilijker om bij uh, Jan met de pet, die, die gewoon bij het voetbal staat te juichen, zeg ja. maar, om, dan, om die te besmetten en te zeggen van nou je moet, je moet zachtjes hoera fluisteren, dat wordt een stuk moeilijker, ja. zeg maar, dat, dat, die, die, die, uh, dat virus kan, kan daar niet goed in doordringen, denk ik, dat zou, dat zou best kunnen, ja, ja. Ja, maar ik denk ook mensen die, die zijn... Heel veel mensen zijn gewoon als ze, ze twintigers zijn. Als ze net uit huis komen. Want ja, ze hebben ouders gehad die altijd voor hun gezorgd hebben. En de meeste ouders die ja. geven kinderen niet, zeg maar... Een, een opvoeding waarbij ze al van jongs af geleerd worden... Om voor hunzelf op te komen. Maar uh, die worden allemaal vertroeteld. En dan gaan ze naar school toe... Hmm. En uiteindelijk op de universiteit en dan, ja, dan moeten ze voor het eerst op zichzelf le uh, leren, op hun eigen voeten leren staan. Vaak hebben ze nog een, een paar die hun geld uh, toestuurd en zo. Maar dan, uh, als hun dan om een politieke mening wordt gevraagd, dan is het enige wat ze weten is, ja, ik, ik heb die, die, die paar die mij altijd geld stuurt de overheid is mijn nieuwe hmm. paar, die moet mij ook uh, lekker spekken, weet je wel. En dan zie je ze heel erg ja. links worden. Maar als ze eenmaal aan de bak, zelf aan de bak moeten. en een gezin hebben. en een, vooral als ze dan een koopwoning hebben. dan veranderen ze in één keer. Uh, ja, dan, dan worden ze in één keer, zeg maar, rechtser. Dus, uh, het ja. gezegd is altijd: als je jong bent en je bent geen socialist. heb je geen hart. als je oud bent en je bent nog steeds socialist. heb je ja, geen hersenen. Ja, ja. Dat is altijd een beetje het, het, het verhaal erover. En, en ik, ik ken ook wel zo iemand. van heel vroeger nog, die was ook. Uh, op een gegeven moment, was hij, heel, hij was heel links en dan ging hij naar Nicaragua toe om daar helpen, ja, ja. de, de boeren, boeren te helpen ofzo. Ja. En, dat, en dat is dan heel idealistisch, van nee, ik ga niet voor het geld, ik ga de arme boertjes in Nicaragua ja. helpen. En wat je dan vaak hoort, en de, de, de, zeker vandaag de dag, dat die boertjes hebben daar een pleurishekel aan hebben, want er komen er van die linkse figuren en ja, werken kunnen ze niet. Uh, ze kunnen alleen maar praatjes ophangen. En wat er dan ook nog gebeurt is dat die komen die milieumaatregelen enorm verdedigen. Van ja, het is geweldig die milieumaatregelen. Maar die, die milieumaatregelen die maken het leven van die boeren ja, bijna ja. onmogelijk daar. Dat zijn allemaal door het Westen opgelegde milieumaatregelen. Die allemaal van die belangengroepen en actiegroepen en overheden. Die dan een hele hoop geld toeschuiven aan de overheid van Nicaragua. Dat de bossen niet meer... Uh, of landbouw niet meer ontgonnen mag worden. Dus dan mogen die, die landbouw mogen, mogen niet meer land, uh, landbouw niet meer doen of ze mogen geen uh, onkruidbestrijding okay, uh, in gebruiken of geen oerwouden afbranden. Ja, dus je mag geen oerwouden afbranden om wat meer uh, gewassen te planten. Ja. Dus de, wat je daar krijgt is dat die boertjes... eigenlijk een enorme schurfthekel hebben... aan al die linkse lui die daar langs komen. En de, deze figuur ook, die kwam terug... en die was rechts toen die terugkwam uit uh, Nicaragua. Uh, gewoon eigenlijk gedesillusioneerd. Ja, ja, ik ken dat verhaal. Dat was toch een je, een, je kan niet zomaar zo'n land... Er uh, was toch al, eigenlijk een communist die daar... Uh, de Sandinistas kwam helpen, geloof ik. Wie? Die waar jij het nu over hebt. Ik, ik, ik ken dat verhaal. Nee, dit was een oude buur, jongen. Oh, oké. Okay. Nee, je hebt ook een soort... Ik denk niet dat jij die Nee, je hebt dan. ook een soortgelijk verhaal van een communist... Die ging naar Midden-Amerika toe om de Sandinista's te steunen. En mm. uh, die kwam daar ook tussen de boertjes te zitten. En precies dat verhaal jij vertelt. Dus, uh, yeah. Yeah. Hij is, heeft daar een boek over geschreven. Uh, alleen Bernie Sanders yeah. die heeft... Uh, die, die is gewoon naar Rusland toegegaan de Sovjet-Unie en uh, die kwam terug en die, die is door dik en dun is die gewoon socialist gebleven. Ja, ja maar goed, ik kreeg daar gewoon een mooie uh, toenee, uh, weet je wel. So far ja, zo Kijk eens hoe mooi onze metro so is in, in Leningrad. Uh, <laughs> gouden. Protemkin so village heet ja. dat, hè, geloof ik. Met gouden <laughs> met uh, lampen en zo. Zo'n filmset. Ja. <laughs> het allemaal van die. Van die uh... Vondjes van huizen. Van koud kart uh, uh, uh. <laughs> Ja. Ja. Nou, we hebben nog één berichtje. Het oh. uh, mm -hmm. de, de, de vorige bericht waren we wel uitgepraat, denk ik, hè? Ik ja. weet niet eens meer wat het was. Maar, uh. Wie heeft dit dan weer ik, geplaatst, jongens? Wat een ik, bericht. Ik, ik, uh. ja. Nou eigenlijk. Ah, ja, nou. Ik, ik, ik, ik zal, zal ik mijn Engel maar aan het eind even doen. Mocht ik jullie eerst er. Uh... Word je vader, word je vader. Ja, we, nee, jongen. maar stel je, jij misschien. Ik, ik jij er, ja, jij wordt vader. Hoe, oh, ja. hoe, hoe wil jij je kind noemen, Peter? Apeldoorn is van je ja. mooie naam. Ja, goed idee, Of ja. Satan of Cthulhu. Ja. Of Edelachtbare. Ik, doe, ik mijn noem kind, mijn kind Edelachtbare. kind ambtenaar noemen dan? overkomt het nooit ambtenaar. Nee, maar Altijd 7,3, gelukkig. Uh, uh, uh, uh. Maar goed, dan heb je een hele leuke naam verzonnen voor je kind. En uh, bijvoorbeeld... e uh, in het Chinees, negge of zo. <laughs> maar dat mag dan niet. Ja, oh ja. Je komt er een ambtenaar vertellen dat dat niet mag. Ja, ja het, al is het beleid in Nederland redelijk open en, en vrij erin. Maar er zijn nog altijd... Uh, ...worden er wel eens namen geweigerd. Ja. Dit is een artikeltje uit in de buurt.nl... ...door de regio Apeldoorn. Want de vraag is... Mag je je kind Apeldoorn noemen? Nou, dat geen hoogstaande journalistiek is. We gaan er maar weer lekker doorheen. Er zijn genoeg namen die je niet aan je kind mag geven. Scheldwoorden, bespottelijke namen, maar ook familienamen zijn uit de boze als voornaam. Maar mag je je kind eigenlijk Apeldoorn noemen? Of nou, er even. Nou, dat is een goeie. Dan wordt er even, het, het wetboek wordt aangehaald. En daar wordt in, wordt gequote de ambtenaar van de burgerlijke stand... Weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn. Uh, oftewel, je mag jezelf niet Janssen noemen, behalve als dat dan ook als voornaam. Ik kan even geen goede achternaam die ook als voornaam gebruikt kan worden. Maar... Janssen Jansen. Janssen, ja, Jan Janssen, ja. Janssen Janssen. Janssen Janssen. Dan... <laughs> En dan komen ze met een lijstje met geweigerde namen uit het verleden. Onder andere de namen Maastricht, Geisha, tom Urine, Thuyez, Tristhus en Dienaar van God zijn allemaal geweigerd in het verleden. Ja. Um, de ambtenaren van de burgerlijke stand geven in Nederland advies over je naamkeuze. Als je een voornaam kiest die, die mogelijk problemen oplevert voor het kind, bespreek dit dan met de ambtenaar. Oh, man. De ambtenaar gaat bepalen. Ja. Hè? Ja. Je mag ook bijvoorbeeld de geen titels de... of predikaten benoemen. Dus je mag ook geen lady of paus of koning. Mag je ook niet als voornaam. In Rio buis mag ook niet. Want dat is niet typische naam. <laughs> ja. ja. <laughs> Nee, maar ik heb zelf ook zoiets van als kind je, is, is dat dan niet gewoon zo'n, het uh, beter zijn. Nou, ik vind sowieso dat de, de overheid moet zich überhaupt niet meer moet bemoeien. Maar dat als je zelf een uh, jaar of 16 bent of zo, dat je gewoon kan zeggen van ja, leuk dat jullie mij Johan ja, hebben genoemd, maar uh, ik wil mijn voortdame Josje Ja, Ik, ik ga voor, <laughs> voor johan <laughs> Nou ja, kijk, als, je, als we dus. Er zijn wetten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten waarin je b, b, b, strafbaar bent als je iemand met een verkeerde geslacht aanspreekt. Ja. Ja. Dus waarom zou je dan niet hetzelfde? Ik, ik, ik voel mij al jaren Joshi ja, Livo. Ja, ja. Weet je wel? Iedereen spreekt mij hier aan met Joshi Livo. Dus, ja, ja, ja, eigenlijk. Ja, ja. je ouders hebben jou de genoemd hè? Ja, dat is precies. Ja. Nou, zo word ik ook vaak genoemd. Want dan schrijf ik weer wat en dan zeg ik zo, daar komt weer wat uit die rioolbuis. Ja, ja. Ja. ja, nou ja, ik weet dus niet echt wat nou het doel van dit artikel... Wat, wat dacht jij nou toen Nou, ik had gepost. van, ja, ik had gepost Dat was de, mijn engel, was van, uh, eigenlijk bepaalt een ambtenaar hoe jij moet eten, weet je wel. Dus, uh... Ja, maar uh, hier ben ik bijvoorbeeld in Servië en hier in Servië... In plaats van dat er dus een aantal namen misschien niet mogen. Is er hier in Servië een lijst met namen die wel mogen. En daar moet je dus gewoon uit kiezen. Oké, okay. je mag het zelf niet ja, open. Dus het aantal, het aantal, hier spreek je ook niemand aan met zijn voornaam. Want er wonen dus in dit dorp waar ik ben. Is, nou, laten we even zeggen 50.000 mensen. Maar daarvan heet het er, daar heb je dus 50 namen die, die duizend keer voorkomen. Snap je? Oké. Okay. Want iedereen heet hier Zoran, Goran en uh, <laughs> allemaal dat soort. Uh, Jasmina heb je heel vaak. Je hebt uh, uh, Jelena heb je vaak. Uh, nou, en zo heb je dus een aantal goedgekeurde namen waar iedereen uit gaat kiezen. En dan heb je dus, ja, iedereen spreekt, ze, spreekt elkaar hier dus aan met de achternaam. En dan zeggen ze ook van, zullen we naar die en die achternaam gaan? Want anders dan denkt iedereen aan een andere ander persoon. Okay, nou, goed, uh, geeft ze dus... mensen ook niet een bijnaam ja. of zo? Ja, dus iedereen heeft een bijnaam okay. inderdaad. Maar in veel dus moslimlanden heet toch iedereen ook Ahmed. Of, uh, dat, dat zijn ja, ook er zijn heel weinig voornamen eigenlijk. Die, ja, ja, ja, ja, ja. En volgens mij is het ook... Bijvoorbeeld, ik weet het niet hoor, maar ik kan me voorstellen... dat als je in een land woont waar een vrouw verplicht gesluipt over uh, straat moet gaan... dat ze ook op namen een behoorlijke beperking hebben gezet. Weet je wel? En dat dus niet alles zo maar kan. En dat je dus ook nog eens een bepaalde spelling moet aanhouden. Want je mag niet... Uh, ...ja, Abdullah met een, met een P schrijven of zo, weet je wel. Allemaal dat soort dingen, mm. dus ja. Overigens, uh, laatste nieuws. Femke Louise verwijderd de hashtag ik doe niet meer mee. Van, uh, oh ik sta niet ja, meer nou, achter so de boodschap. Ze kreeg 100.000 euro. Ze heeft natuurlijk een telefoontje gehad van... Uh, hey, uh, ...het geld kan nog teruggeboekt worden. Het is reversible. Nee, of ze kreeg twee keer zoveel. Zes maanden uh, oud. Dat kan ook nog. Ook dat, ja. Of uh, we ja, draaien nou, ja, niet dus meer die... bij de NPO. De hypocrisie zit er weer lekker in bij de BN'ers. We hadden een kleine opleving, maar ze zijn toch gewoon te zwak. En ik snap het ook wel, want als je BN'er bent... en zo'n Fam Louise, die zingt liedjes. Nou, dat is één grote corruptie, die hele liedjesindustrie. Dat is alleen maar het gunnen van... Als jij tien keer als jij wordt ingelood om bij de, zanger van, de beste zanger van Nederland te zingen... dan gaan jouw sales gaan, gaan honderden procenten, duizenden procenten omhoog. Dus... Ja, uh, je schiet jezelf wel ontzettend in je voet... als je dus met entertainment je geld verdient... en dan tegen het beleid van de overheid ingaat. Dat is eigenlijk gewoon kamikaze mm. voor je hele verdienmodel. Ja, dat met die, ook toen met die, uh, toen met die Ron Paul-campagne 2008? Dat was zo'n mm. idol-sterretje... die ook in één keer uh, helemaal pro-Ron uh, Paul was. Ik ben even de naam kwijt. Die, die was best, best wel bekend. Uh, denk ik denk een van de bekendste Idolsterren uh, uit uh, de VS. Ja, ik ken ze geen ja, van Ja, de ik denk deze zal je wel kennen, maar goed... De, die die, had dat, die had, was in één keer pro-Ron uh, Paul. En, en uh, in één keer heeft ze dat ook helemaal teruggetrokken en zo. Ik denk dat ze gewoon op de flikker kreeg. van uh, Ja, stel nou je zit in dat Hollywood-circuitje. Ja, uh, we gaan je in, niet meer uh, draaien, weet je wel. En dan denk je van, oh dat is een redelijke Dat Dus een goede venten ben ik het uh, wel mee eens. Ja, dat is een mooi verhaal. Dan zet je zo'n hashtag erbij. Krijg je opeens heel die, gro heel die club van woke figuren en nou, links. Nou die kreeg ze uh, niet eens. Maar uh, terrorist. Ik, denk, ik denk gewoon dat is een telefoontje van de... 2008 had je dat nog niet. Toen zat ze nog allemaal in Occup Occupy. <laughs> maar ik denk dat is gewoon een telefoontje ja, van de platenmaatschappij Ja, maar in 2008 was ook wel die heel Hollywood heel links. Ja, ja, ja. Dus dat betekent ja, dat is altijd dat links. Je, je moet echt wel heel sterk in je schoenen staan. En we denk dus dat je inderdaad. Je kan wel zeggen, zo'n. Uh, stel dat je, dat je Britney Spears betaalt. Uh, ik ben een beetje gedateerd dat ik niet meer weet wat nou de laatste uh, figuur ja, ja, is. Maar Shakira ook. of zo. Op, Shakira is ook weer uitgekomen. Als aan je de die denken, vraagt. Ja, uh, ik, ik voel Als het je die niet meer. Om, uh, om een hashtag uh, vraagt. Hm. Ja, misschien dat ze wel akkoord gaan. Maar dan komt er zo'n ik... lawina shit over ze heen inderdaad. Ja. En, daar, dat, ja, en daar, moet dus, daar moet je op voorbereid zijn. Je moet echt heel erg doorgewinterd zijn. Om uh, ja. te weten wat je te wachten staat voordat je ja. dit soort dingen kan, uh, dat kan gaan doen. Want er uh, zit er gewoon een hele meute van parasieten die gewoon uh, echt uh, als iemand uit het gereel springt, gewoon gelijk springen. Uh, uh, uh. Volgens Joe Biden is het tegenwoordig Cardi B. Uh. Oh, B, ah, uh, nee. Cardi uh, B. Ja, nee, wie, nou uh, wie was er nou laatst van uh, had gedreigd van uh, Facebook af te gaan? Kim Kardashian alone. Ja, 100 ja. miljoen followers. En die zei ja, er zit te veel hate op Facebook. Ik ga, ik ga mijn account sluiten. Oh. Maar ze heeft het niet gedaan. Niet gedaan daar geloof ik niks van. <laughs> Weet je niet. Hè? Ik volg haar niet. Ja, dat geloof ik. B, die had laatst Joe Biden geïnterviewd. En las oh, ja. al die vragen op. Wet ass pussy, is dat hè? Ja, ja dat is die van die wet ass pussy, inderdaad. Nou, ik heb het nummer nog niet gehoord, om eerlijk te zijn. Maar het gaf wel een hoop... Uh... ...Hoop Trammerland en ook die, hoe heet die nou... ...die uh, donkergekleurde vrouw van de Republikeinen... Oh, ...Candice Owens, Elko, zoiets, oh, hoe heet ze nou... ...die was er dus tegen gegaan, even kijken hoor... ...Candice Owens volgens mij dat ze heet. Mm -hmm, yeah. Ja, heet ze zo, nou en die was daar tegenin gegaan... Een beetje een zwarte, de... conservatieve jonge dame. Ja, ja, toen had die Carly Bay daaruit gescholden... ...want ja, haar vriend was wit... Dus daarom uh, was zij onderdrukt door een blanke witte man. En zij had ja, ja. geen recht meer van spreken. <laughs> oh my Mooi. god. Ja, ja, ja. ja bij ja. CNN daar heb je zo over Don Lemon. Dat is, dat is ook iemand die geeft de witte man overal de schuld. van. En de witte man die was geloof ik, een groter gevaar dan, wa, dan wat dan ook. Dat was het grootste gevaar voor de Amerikaanse samenleving. En hij is getrouwd met een witte man. <laughs> dat is heel vreemd is dat, dat Ja, ja, ja. Maar die Candice Owens, dat is wel iemand die. Die heeft al uh, flink klappen gekregen. En die staat sterk in de schoenen. Dus die zou je, als die iets uh, onderschrijft. Die weet wat ze te wachten staat. Zeg maar. Die, die uh, weet dat je gewoon uh, de, de hysterische twitteraars over je heen krijgt. En die schrikt daar niet te erg van. Maar nee, precies. als jij gewoon een, een, een niemendalletje neemt uit de popcultuur. En, en die ga je zo'n zo hashtag laten doen. Die weet er gewoon niet wat ze overkomt. Met een haat die ze op ze afkomt. Als je daar... Uh, als je, als je je voor wereldvrede uitspreekt, bijvoorbeeld, dat is gewoon uh, niet te ah, geloven. Ja, Louise, die, die leeft inderdaad totaal in haar eigen bubbel... ...en die heeft nog nooit tegenslag meegemaakt, ja, je... want anders dan zit je niet op die goed positie. Hoe ken je haar? Nee, goed nee, goed nee, ken nee. Je. nee ja, ik ken haar niet, maar ik kan jou ja. bij deze zeggen dat je geen tegenslag hebt meegemaakt. Je bent nog, laat ik het anders zeggen, die heeft nooit geprobeerd om tegen de stroom in te zwemmen. Ja, dus nou, nou, het Ik zou het in, niet staat weten, wat ik ken dan haar, haar niet, ik dus daar ja. ook geen uitspraak over... Nee, maar, uh, Nee, maar Het dat zijn enorme wel. meezwemmers denk ik, want dat is, dat is wat je een beetje aan de top brengt, dat je gewoon denkt van oké, okay, als ik dit doe dan kom ik iets beter vooruit, als ik dit doe kom ik iets beter vooruit. Die gaan niet een, een radicaal standpunt innemen want dat, uh, dat, om, om, een, om een punt naar voren te brengen, want daar vervreem je gewoon een heel groot deel van je fans van en, uh, en die weten ook niet wat ze horen. Het zijn geen leiders, het zijn volgers, net zoals politici. Ja, ik... Het is wel zo, kijk, sommige van die artiesten die hebben natuurlijk hun eigen verhaal en daar blijven ze trouw aan, weet je wel. Ik ken ook heel die van Louise niet, maar dus misschien dat ze wel tegenslag heeft gehaald, laat ik het dan zo zeggen. Maar ze heeft in ieder geval een makkelijk genoeg verhaal altijd gehad om voor anderen op aan te sluiten. En nu gaat ze een moeilijk verhaal vertellen, want nu gaat ze tegen, echt tegen iets in en dan gaat heeft ook niet eens uh, gezegd van betaal mij en betaal maar geen bitcoins uit, weet je wel. De, de, dit is alleen nog maar van ik doe niet meer ja. mee. En, en ja, nou ja, je ziet dus meteen hoeveel kracht dat er nog steeds in die tradi traditionele media zit. Want ja, vandaag passen. het Ik had dus wel laatst, aan. had ik toevallig een interview met een of andere rapper... Uh... Die dan populair is in Nederland. Ik weet zijn naam niet meer, maar uh, ken zijn muziek ook niet, maar. Uh... Jij zorgt er wel voor dat ze terugkomen, nee. joh. Ja, die rappers die jij al een keer interviewt. Nee, ik heb ze niet geïnterviewd. Ik weet niet dat niet. Ik heb hem, uh, Ik heb hoorde is. een interview. Oh, Ik dacht dat jij wat. Ja, voor mij was hij bij Lange Frans. Uh, dacht, ja, voor mij was hij bij Lange Frans. Oh, ja, busy. Oh, dat is toch busy? Ja, busy. Hij woont in Amersfoort. Dat is, uh, want... Ja, busy. Ik heb dat interview Oh, ook. dat is busy. Die, is oh, die ook, uh... er was ook een van die lui. Die uh, van die hashtag ja. uh, nooit meer wat, uh, whatever. Hm. Maar die. Um, maar die was wel redelijk. Die, die wist wel wat ideeën. Wat hij zei. Die had wel. Het uh, lijkt me een gast die, die uh, de, al, al komt uh, Rutte met de 100.000 euro aanzetten. Dat hij zoiets heeft van uh, jongen. Dat zei die ook in dat ja, contract. Het ah, maar... is vervolgens ontkend door de RIVM en dat is dezelfde gozer die dus ook Van onder contract heeft. Ah, okay. <laughs> dus, oh, maar wat zal ja. dan aan de hand zijn? Dat, uh, dat... heeft hij een ah, beter ik contract. Die, een beter contract gekregen. Ik denk gekregen. dat hij, zei, <laughs> hij heeft gewoon gezegd: jij doet nou mee Van Kluysen en dan doen we morgen, dan trek jij het weer in en hebben we twee keer media-aandacht voor jou naam. Oh, ja, dat kan ik ook, denk ja. dat. Ik denk, dat, ik denk ik wel dat, dat veel van dat soort figuren denken van nou als ik dat doe krijg ik ook media aandacht, ben ik een hele hoop in de, in de belangstelling en, en dat zien ze wel als een plus, maar niet alle, alle negatieve shit die erover zo wordt uitgestort gestort, en alle, alle politici die, uh, die je gaan haten. Dus, uh, en ik denk, bijvoorbeeld zo iemand als Lange Frans, denk dat, nee, ik ken hem ook persoonlijk niet, maar dat lijkt me wel iemand die klappen heeft gekregen en die, uh, die klappen ja, terug kan ja. geven en die, die, uh, die zijn partijtje staat, zeg En maar. die is al geen grote ja. fan van de overheid, dat wist ik al, al langer. in. De, uh, ja. heeft altijd shit meegemaakt met wapens en maar zo. Als, weet ik veel, Gerard Joling of zo. Ja. Gerard Joding, als die, als die dit gaat, zou doen... Nee, dat zou hij niet doen, want hij is wel op leeftijd genoeg... denk ik, dat hij weet wat de gevolgen zijn... en hoe dat uit zal pakken. Maar die, die, die gaat zoiets niet doen. Uh, zo een in zo'n zo slangenkuil stappen, zeg maar. Nee. Daar moet je echt wel uh, van een partijtje knokken houden, zeg maar. Het zou me ook niet verbazen dat hij al redelijk in van de hoel van de VVD zit. Uh, <laughs> ook al ken ik ja, hem niet zo. En die gozer, doen. die gaat... Huh? Die, ik, waarom zou je er ook druk over gaan maken als je een Gerard Joling bent heb je zoveel miljoenen nou, bang? Dan denk je, nou is het een perfect moment om gewoon lekker met pensioen te gaan en uh, klaar ermee. Ja, hey, denk ik ook niet. bij dat soort figuren is het nog wel bij. Was het naar Big Gordon ook dat hij gewoon helemaal onder, financieel onderuit was gegaan? Nee, dat hey, de Barker Borsato. Borsato, ja. maar Gordon heeft laatst ook een filmpje geüpload op uw Facebook. Uh, Waarin hij bijna in tranen vertelt in een leeg restaurant dat zijn hele tent naar de klote gaat, omdat er niemand meer op bezoek komt. En okay. hm. heb ik hem nog uitgenodigd om vriend te worden van de ig gulden Oh, dat gebeurt wat. <laughs> oh, wat nee toch? Oh, we hebben een volger er erbij. We een volger erbij. Ja, ik geloof dat die, uh, die ene, hoe heet die, die uh, Robert De Niro, geloof ik. Die had toch, die altijd uh, heel, heel moedig: Fuck Trump zegt. <laughs> uh, dat, zie, dat zie je dan in Amerika ook alweer. Dat, uh, dat als ze dan moedig uh, stellingen gaan innemen. Dan, uh, dan zeggen ze: fuck Trump. Omdat dat, dat is zo moedig in, de, in Hollywood om dat te zeggen. <laughs> en dat was ook. Bij David Smith vertelde laatst ook. Er was één zo'n. Zo uh, of was Michael Mellon misschien? Er was één zo'n. Ik geloof dat het oh, Oprah Wintry was. Leven, ja. Die stond dan. de uh, een of andere toespraak voor de Golden Globes te houden of zo. En die. Die uh, zei een aantal dingen wat echt gewoon allemaal de meest cliché open deuren waren die je door elkaar maar kon zeggen. Van uh, all races are equal. Uh, uh, uh, ja Gewoon de, de hele linkse dingen reutelden ze af. En toen zei ze aan het eind, zei, now I pissed everyone off. <laughs> en er zat was, was ook iets van well, Trump is an evil bastard of zoiets. <laughs> ja, dan, nou maar pissed everyone off. En dan denk je wel... Ja, waar denk je nou dat je voor staat? Dit is gewoon de bakkelijkste inkopper die je kan, kan bedenken. Er is absoluut geen enkele moed voor nodig. Maar het zijn van die neprebellen zeiden. zei het, hè? En, en dat is een beetje... Dat, ik, dat denk ik dat bij Langers Frans niet. Dat is niet een neprebel. Ook die ene komiek die, die, die, die nog wel eens... Uh, Erdogan, die had de laatste keer... Met, toen, toen had uh, er, Erdogan... Uh, of, er was in Duitsland iemand die had een smerig gedicht voorgelezen over Erdogan. Of uitgedragen. En die werd aangeklaagd door de Duitse overheid. En toen kwamen er allerlei komieken kwamen, kwamen ook uh, bij. En toen, toen kwam die, die Nederlander. Die zei ook van ja ik wil nog even uh, zeggen. dat Ik krijg nog uh, zoveel geld van Erdogan. na die blowjob die hij mij gegeven had <laughs> in de sauna. En, uh, <laughs> en, uh, en van, van de, dat jij ja, ziet ook gelijk aan die... Kobiek, dat is ook een, een doorgebikkelde figuur, zeg maar. Die laat zich ook niet uh, neglees. Maar dat, bij zo'n Joep van het Hek, dat is weer meer een open deuren intrapper, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Overigens in, in de chat uh, was gevraagd waar de mooie mannenclubs zijn. Nou. Uh... Johan voelt zich wel aangesproken, <laughs> natuurlijk. Oh, ja. Ik had al als reactie geschreven, wij oordelen alleen over anderen. Ja, ja. Nee, maar ja, goed, ja. Wel, uh, ze komen wel altijd te binnenstromen aan het eind van de uitzending, hè? We ja, hebben ja, ja. nou, nog, nog een volger erbij. Jezus, man. Lijkt Jezus wel. <laughs> Dat is toch gek, man? Ja, ja. willen eigenlijk gaan afsluiten en dan komen ze. <laughs> ja. Gooi er nog even je tip, uh, tip doorheen, Johan. Oh en ja, dan, ja, ja. Uh... je kan ons tippen. Uh, we we praten we nog wel even een eindje door. Om mijn, mijn glas is nog niet leeg. Maar uh, even kijken. Uh, wat was ook weer het tipadres? Oh, het staat eronder ergens. Heb je geen command, exclamation mark. Ja, exc exclamation, ja, uitroepteken tip in de chat, dan, uh, dan kom je erachter. Uh, Tipadres is, uh, moet je wel bitcoin cash hebben of uh, tokens, En dan kun je in de uitzending inbreken. Uh, okay, ik kan het wel even doen hoor, even kijken. we het even zien, ja, ik... ik... Mijn, wij mijn wijntje begint wel een beetje binnen te komen, moet ik even zeggen. Jij zet die rotshield die je nou hebt over het pokken. Nee, dat was geen rotshield, dat is gewoon een uh, wijntje nee. van de Galagal. -gal. Oh, oh, oh. Ja, je dacht een was. Maar wel van uh, minimaal 15 euro, toch? Nee, ja, deze was uh, deze onder de 10 euro. Het is dus gewoon uh, een aanbiedingje van de galg gal. uh, Ja, het was geen rotzilatief. Maar uh, je krijgt wel vijftientjes van, hoor. Of wat was een 0,25 bitcoin cash, Dat was het, ja. Ik krijg ze pas als, uh, als ik 10.000 op. Oh haal. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Misschien moet je voor de nieuwe uh, luisteraars die binnengestroomd zijn, uh, vertellen waar we het nu over hebben. Ja, waarom niet? Ik ben vandaag een crowdfundingcampagne begonnen. En als je meedoet, dan krijg je voor iedere dollar die je inlegt, een Lieberland Merit ervoor terug. Meer info via de website. En onze uh, nieuwe volger vraagt: Het is overigens geen zakhorloge, maar een konthorloge. Okay. Wanneer je ooms een gesprek voeren tijdens de barbecue? <laughs> oh, dat is een uh, nat hele jonge gastjes dan. <laughs> ik denk dat jij ze beter kent dan ik, ja, joh. Ja. Eh, ik zal het nou even, even, even doen hoor, hoppakee. Uh... We laten nog even zien dat het werkt. Ja, joh. Dat ziek idee. Kan ik het nog even doen? Even kijken of het nog goed ingesteld is. Hier, jongens. De boomers die gaan even met bitcoin schooien. Hoppakee. Dat ziek idee. Ja, dat is onze tipbot. Ja, tegenwoordig zijn ze allemaal weer... Uh, want ik kijk wel eens naar die andere streamers. Dus nog steeds... Uh, dat, hoe heet dat nou? Met, met euro's betaald of met dollar's, Hoe heet het nou? Uh, Patreon. Oh. Bitcoin is weer oud. Maar dat is een, dat is een, uh, dat is een abonnement toch? Patreon. Ja, maar dat kun je wel uh, doek moet over je toch maken, gewoon... Ja, maar dan moet je content ook voor creëren, ja, toch? Ja, ja. Dan kunnen mensen storneren als ze niet tevreden ja. zijn met je. Ja, oh, ze kunnen storneren als ze tevreden yeah. zijn met je. Ja. Oh. Okay. Adolf Honkler, de dollar in WCA. want Peter heeft ook mensen eraf gegooid. Het is ook niet helemaal uh, betrouwbaar. Oh. Wat, wat, wat? Nou, deze, deze crowdfunding van mij Die loopt dus over de Bitcoin Cash Blockchain. En daar is geen spel tussen te krijgen. Zelfs als ik. Uh, uh, gearresteerd wordt door de overheid en ze pakken me alles af, dan gaat dit gewoon alsnog door. Okay. Dus, uh, Helemaal decentraal, zeg maar. Ja. Helemaal decentraal, geen tussenpersoon, niks. Okay. Is okay. een, een, een lijntje, een commando wat je kan ingeven in de Bitcoin Cash blockchain. Okay. En dit wordt dus, is is wel een mooi systeem. Je kan dus, ik vraag 50 Bitcoin Cash en het wordt dus pas uitbetaald als er in totaal ook 50 Bitcoin Cash binnen is gekomen. Okay. Dus je kan niet. Je kan niet uh, nou, als ik er 49 zou hebben, ga ik niet zeggen van nou dan doe ik het wel voor 49. Ik moet echt 5, aan de 50 komen. Dus nou ja, ik hoop dat ik er kom. Uh... We zullen wel zien. Ik geef mezelf 1 maand. En al, dus, al jouw, uh... zeg maar, bij jouw stream, zeg maar, al jouw uh, tips die binnenkomen gaan ook meteen daar naartoe? Nee, nee, nee, want je moet een speciale wallet gebruiken om, dit, om, die, om dat commando te kunnen invoeren. Dus je maar je kan, kan wel bijvoorbeeld al je tips niet... verzamelen en dan zelf zeggen van nou, papa, ja. ik gooi het erop. Precies, okay, Precies, okay. dat doe ik ook. Dus als je op 49,5 zit en er komt daarna gewoon helemaal niks meer binnen, dan kan jij nog even een halve bit. Dan de laatste gaan. half. Ja, die doe ik ah, zo. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. Ja. ja. Maar goed, het, het loopt nu een maand, of ik moet eigenlijk zeggen zeven weken, zoiets, of, sorry, vijf weken, zoiets. Dus we gaan eens proberen, omdat we, misschien zes weken. Ja, doe je alle giften die ja. al binnengekomen zijn, doe je die er ook, er ook al op? Of? Nee, nee ik heb allemaal giften die binnengekomen zijn, die heb ik al uitgegeven. Die heb ik allemaal al om, omgewisseld. Okay, dus. Okay. Ja. Nog steeds, dus mensen hebben al gegeven met de illusie dat ze jou een uh, computer zouden geven. En dat heb je allemaal uitgegeven... <lacht> nou de mensen die iets hebben gegeven die hebben wel uh, dat was voornamelijk superneurt. die had iets van 500, 600 dollar oh, gedoneerd dan, dan je maar, dat heb ik allemaal... ja, maar dat heb ik allemaal in de, in de stream alweer gestoken dat heb ik allemaal uitgedeeld met uh, poker oh, okay, okay. En, uh, en die reffels moet ook iedere keer betaald worden het dus, klinkt misschien niet als veel maar ik, alles bij elkaar zit ik toch al wel over de 1000 dollar die ik heb weggegeven okay. dus, dat Telt ook door, dat geldt ook door. Maar goed, mannen, ik hou hem mooi voor 12 ja. uur. Ja, moet inderdaad even... Wordt er nog wat in de chat gezegd? Nee, na de barbecue-opmerking is het stilgebleven. Okay, ja. ja, goed, uh, de boomers, die, uh, die moeten ook gaan slapen, het is 12 uur. Want, uh, nee, jij hebt geen baan, maar ik wel. Mm -hmm. Volgens mij jij roept nog steeds, uh, Peter. Een boomer met een baan. Een <laughs> boomer. Officieel, wij zijn nog geen boomers eigenlijk, hè? Hij zijn geen bijna, boomers. Bijna meer. boomers. We moeten er nog even een naam voor worden. De, de, de bijna boomers. Ja. hij <laughs> zijn er allemaal Generation Z en X. En weet ik veel. Er zijn er, voor elke, er, zijn er, er zijn er genoeg van dat soort namen. Maar ik weet ook niet precies Volk waar we zitten. X, als je Generation maar... X bent, dan ben je Generation X. Als je als... Billy Idol bewust hebt meegemaakt, dan ben je Generation X. Ja. Nee, goed, ja, dan, uh, dan gaan we er een eindje aan brouwen. Ik wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het deelnemen en het luisteren. Uiteraard zijn we er volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en een heel erg vrije week toe. Ik zou zeggen, toedelen, toki! Ja, hey.